Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een nieuwe aflevering van Stuurloos. We zitten hier met uh, Eike de Vries en uh, Lucas Stijlema, Rick Kleinschmidt en mijn naam is John Jong op hier. En het onderwerp deze week gaat over privacy. Rick, de mm -hmm. mic is al yours. Dankjewel, Johan. Ja, uh, we zijn iedere week een beetje op zoek naar een, naar een leuk onderwerp. en Deze keer zijn we bij privacy uitgekomen. Uh, en daar kennen, wij kennen gewoon iemand die daar ooit onderzoek naar gedaan heeft. Dat is Aiker, die kennen we al een hele tijd. Uh, maar we hebben het eigenlijk nooit in de uitzending gehad over die privacy. Dus ik heb hem gevraagd: van, ja, kun je nu een soort van ja, een beetje wat uitzoeken over wat is nu de geschiedenis van, uh, van de privacywetgeving in Nederland? Uh, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Wat is de huidige situatie? En zijn er misschien uh, particuliere slash private alternatieven voor, voor de overheidsbemoeienis wat dat betreft. Um, dus, ik, dus dat heb ik gevraagd en dat stuk dat staat nu ook gewoon op de site Stuurloos. En uh, ik dacht laten we gewoon eens beginnen met, uh, uh, met hoe dat vroeger in elkaar heeft gezeten. Want wat ik begreep is dat er, uh, dat er vroeger eigenlijk helemaal geen publieke wetgeving was over privacy. Maar dat het onder het privaatrecht viel. Hoe zat dat in elkaar Eiken? Um, nou ja, voorheen zat het, er uh, uh, ja, was geen publieke wetgeving en het draaide eigenlijk wat meer om uh, reputatie. Op het moment dat jij iemand anders uh, reputatie, had het of om publiceren dat uh, ja, immoreel was en waar je echt daadwerkelijk dat iemand schade bent op dan kon je dat als onrechtmatigatie Zo kon je dus via het private je aanspreken op uh, mm -hmm. het schenden van jou. Privacy, eigenlijk. Dus het delen van jouw privégegevens of het delen van dingen die je niet voor jezelf had gehouden, op, nou, om jou te schaden of op, op zo'n manier dat jij geschaad werd, was eigenlijk eh, via het privaatrecht dat dan per individueel, individueel geval gekeken: van hé, hey, wat, wat, wat, uh, wat is de schade? Is er, echt, uh, is er sprake van onrechtmatige daad? Zo werden dingen eigenlijk meer situatiespecifiek aangepakt. Nu wel een beetje in de periode geweest, voordat je echt digitale, uh, hm. het digitale ja. tijdperk inging. Ja maar di dingen stand dus, vraag me wel af, van, is er nu dan dus, uh, als het over privacy gaat, wordt er nooit meer teruggegrepen gegrepen op, die, uh, op die onrechtmatige data als, als grond om iemand uh, op te vervolgen of te veroordelen, bijvoorbeeld? Uh, nou ik ben, oh, dat, is, dat is een goede vraag. Uh, het bestaat natuurlijk nog steeds, mm -hmm. het, uh, het is nog steeds mogelijk om in op een maat te spreken, maar uh, ik denk dat uh, op dit moment wel wat meer dingen via het priva of via e trecht daar worden, dat er natuurlijk uh, een private procedure op start wordt, dat wordt steeds lastig Er moet wel echt iets serieus aan de hand zijn, wil jij als, uh, als particulier uh, naar de uh, private om? een bedrijf aan te spreken... op onrechtmatige data. Maar het, het kan zeker wel... Ja, het kan. Maar het, het begrijpt dus het, goed... het, het, het publiekrecht, als je iemand via publiekrecht... wil ja. aanklagen, dat is dus goedkoper... dan via privaatrecht? Uh, nou ja, weet je... inmiddels is het dus zo... dat er hè, in het gebiedrecht... dat een aantal uh, principes... Uh, over hè, het, het vergaren van data... en het, het, uh, het verwerken... van data... Uh, dat die uh, gekwalificeerd zijn als het ware. En, en, en op het moment dat je echt iemand schade want meestal ben je al een beetje tegen die principes ingegaan. Dan ben je al onzorgvuldig geweest met data et cetera, dus dan zou je eventueel aangifte kunnen doen. Mm -hmm. En dan, dan wordt het zeg maar door een ambtenaar voor jou geregeld. En in, in theorie, ik, wat ze dan uiteindelijk doen, of ook spraken, ah. met capaciteiten zo te maken, maar dat is meestal een eerste stap. En, ja, ik denk dat jullie allemaal weten al wees, dat het bijna altijd zo is dat je sterk staat als je al een beoordeling hebt van een, een, een strafrecht of van civielstijl. Ik denk inmiddels wat, wat andere mogelijke. Maar goed, ik, privacy is uh, een gegeven uh, En uh, in het begin was het namelijk privaatrecht waarmee dingen werden opgevangen. Maar ja, zoals ik ook een stuk heb geschreven, je wat ontwikkelingen, zeker mm -hmm. de laatste decennia dat ze het proberen om de aan te pakken, wat je bent te communiceren. En dat heeft dan voor heel groot deel denk ik wel te maken met die digitalisering. Hè? Want er zijn dan een aantal aspecten kennelijk bijgekomen uh, wat betreft privacy die, die om extra wetgeving gevraagd hebben ofzo. Ja, je, je ziet er, uh, het is steeds makkelijker om uh, data te vergaren, makkelijker om op, op te slaan, hè? Dus, op persoonsgegevens Zeker in de jaren zeventig, ja, de oorlog zat nog redelijk, uh, redelijk vers in het geheugen. Hè. Dus op de, de persoon persoonsregister, wat in Nederland uh, uiteindelijk uh, zoveel mensen het leven heeft gekost. Uh, mm. Dus ja, persoonsgegevens van mensen uh, en dan verwerking digitaal, waar gaat het goed is, tastbaar. Dus er was toch wel de, de roep, ook steeds meer, om daar iets aan te doen. Om te kijken: hey, kunnen we dit niet regelen, reguleren van overheidswegen? Uh, zo is dat eigenlijk een klein beetje begonnen. Mm -hmm. Ja, want ik, ik zag in dat uh, verhaal wat je geschreven... Dat, dat we uiteindelijk nu in de AVG... Uh, 99 artikelen hebben sinds 2018. En ik dacht, nou, dan mag, je, dan mag je zeker als je een bedrijf hebt... en je wilt je in al die, uh, al die artikelen gaan houden... daar heb je dagtaak aan, joh. Ja, het is natuurlijk... Ja, Ingewikkeld. Hè. Een, een aantal maanden geleden kreeg je dan uh, advertenties en mailtjes op ja, hetzelfde bedrijf. Inmiddels. Dus uh, een, een heleboel andere kleinere of middelgrote bedrijven hebben e-mails gehad. Hey, we zijn allemaal aan de nieuwste wetgeving. En wat betreft uh, data, cookies en zo en dat soort dingen. Uh, want weet dat er uh, straffen opstaan en et cetera. Dus maar gebruik van onze diensten. De ondernemers die dan in dat kat springen van, uh, ja, ik denk dat de meeste mensen die echt bezig zijn met care, data, vergaring, ja, natuurlijk het, het, het, het helpt, maar ja, iedereen wordt er nou mee geconfronteerd en, mm -hmm. en, en om echt te weten hoe het precies zit, die er echt goed studeerd om echt tijd nemen om even te gaan kijken van hé, hey, hoe zit dit? En de werktext alleen heb je dan niet aan, ja, eigenlijk ook je referentie een beetje kennen, ik heb ik gewoon expertise nodig om dat te kunnen ploegen mm -hmm. dus als het want, want er zitten alle, het is allemaal geproduceerd op, ja het zijn eigenlijk een soort van principes, richtlijnen die ik heb opgeschreven dat data vergaring moet minimaal zijn, Degene die data vergaat moet het minimale vergaren wat nodig is om de taak uit te doen, stelt is, dus niet onnodig veel, ja, wat ga je daarom, hè? de rechten ja. verder uitgewerkt hebben, en als mm. wij, uh, een, een taxibedrijf hebt en je houdt eh, klanten land bij. Dat is een voordeel wat. Je het niet had, hè, de, uh, de mensen die het niet aankopen hebben gedaan, die op de site komen en je bent nog niet bezig. En bezig hè, met, Maar je moet er wel aan voldoen. En volgens mij is het De belofte is dat het volgens mij nog niet gehandhaafd wordt. bij de, bij de kleinere partijen. Maar ja. dan is het de belofte. Hè, de mogelijkheid is er om wel te gaan handhaven. Ja, ja. Zo heel wat recht gaat. Maar uh, Lucas, als ik het goed begreep, ben, ben jij nog steeds ook ondernemer, toch? Of niet? Nee, ik ben loonslaaf. Uh. Loonslaaf? Loonslaaf geworden. Maar je, had, had je een onderneming? Nee, nee nooit nee. gehad. Wel nou, een doel ooit, maar is ja, nog niet ja. nodig geweest. Oké, ja. oké. Okay, okay. Wel werkzaam in het uh, gebied van uh, privacy en security. Ah, oh, oké. Okay. Maar de, hoe heb jij daarmee te maken? Met die, bijvoorbeeld, onder andere met de AVG-wetgeving? Nou ja, uh, bij nieuwe projecten voor de werkgever waar ik nu werk of werkgunner noem ik het echt liever uh, daar ga je kijken wat voor data wordt in verwerkt hoe gevoelig is het, is het persoonsdata is het, ja, businessdata is natuurlijk ook uh, best wel, uh, moet je ook voorzichtig mee zijn dat verdient het een bepaalde mate van bescherming mm -hmm. en aan de hand daarvan ga je kijken van uh, waar gaat die data naartoe dus naar welke systeemtjes en dan ga je kijken van oké, okay, wat zijn uh, goede beschermingsmogelijkheden voor die data? praktische verkopen. Je moet ook, ja, het moet ook een balans zijn tussen geld en, en, en veiligheid. En uh, ook de afweging van ja, moeten we dit ook echt wel uh, gaan uh, verwerken in dat systeem? Dus dan uh, zijn er soms wel eens mensen, oh, stuur die data maar en dan filter ik dat wel uit. Nee, mm -hmm. dat gaan we niet doen. Dan gaan we minder nee. data opsturen. Dus daar zie je al meteen het effect overigens van die wetgeving. Dat je daar ja. uh, ook op die manier echt mee bezig gaat. En uh, ja, aan de hand uh, aan daarvoor ontwerp je een systeem wat uh, ja, de veiligheid kan bieden. Waarmee data op een, op een goede manier verwerkt kan worden. Ook persoonsdata dus. En uh, dat de kans dat er ooit een data breach zich voordoet uh, ja. Ja, zo klein mogelijk wordt gemaakt. En het gaat nooit nul zijn. Uh, maar je moet natuurlijk wel dat doen wat er uh, wat redelijk is. En risicoafwegingen kunnen natuurlijk wel worden gemaakt. Alleen die maak ik als uh, privacy en security officer niet zelf. Mm -hmm. uh, die uh, laat ik anderen voor tekenen. Dus dat ga mm -hmm. ik niet... Uh, ik ben alleen maar een handtekeningverzamelaar eigenlijk. <laughs> en uh, nou ja, daar zie je wel dat... Uh, en uh, de consumenten uh, en ook soms uh, werknemers gebruik maken van de rechten die ze onder het AVG hebben. Mm -hmm. Dus dan uh, wordt gezegd van ja, ik heb lekker die en die rechten en wat ga ja, ik ja, nu ja. doen. Nou goed, je moet natuurlijk ook de processen hebben om uh, als zo'n vraag binnenkomt op de goede plek neer te leggen, Dus je moet weten waar al die data verwerkt wordt. Mm -hmm. En uh, nou ja, als, we, als je dat als bedrijf nog niet voor elkaar hebt, zou ik daar ook vooral snel mee beginnen. Ja, ja. Uh, en uh, de hackers uh, zijn best wel actief de laatste tijd. Wordt ja. ook veel data wordt er uh, uit bedrijven gehaald en uh, te koop aangeboden. En ja, je bent gewoon de shaak uh, mm -hmm. als bedrijf als die data op straat komt te liggen. En uh, dat zit dan nog ineens in die schade voor uh, systeemaanpassingen. Dat zit vooral in reputatieschade. Dus je hele reputatie kan ja, ja. kloten gaan en dan... Uh, ja, kun je dag zeggen tegen je bedrijf in sommige gevallen. Sommige bedrijven komen er gewoon niet bovenop. En dat wil je niet. Maar is, de, is het nu zo dat uh, jouw bedrijf zich met uh, um, hoe zeg je dat nou, met dat soort beveiligingsleisje de dat, databeveiligings, bezighoudt omdat er wetgeving is? Of is het sowieso zo, omdat de praktijk nu zo is dat veel, uh, veel hackers, uh, dat is mensen die daar verkeerde dingen mee willen doen, zich daarmee bezighouden. Dat je daar als bedrijf sowieso een afdeling voor moet hebben? Als die wetgeving er niet zou zijn. Zou ik inderdaad als bedrijf sowieso zo'n afdeling hebben. Mm -hmm. En je kan natuurlijk hele flauwe spelletjes spelen. En zeggen van. Uh, ja, uh, geef mij zoveel geld daarvoor. Want mm -hmm. anders heb je dat probleem. Uh, hoogstwaarschijnlijk binnenkort. En mm -hmm. dan zijn de gevolgen nog veel groter. Ja. Uh, maar dat doe je uiteindelijk niet. Om dat spelletje te spelen. Dat doe je gewoon ook echt om het bedrijf uh, te helpen. Ja. En dus ook de consumenten helpen. Want je helpt. Het is een beetje een, een kringloopje, beide kanten op. Je helpt de consument met zijn of haar data uh, uh, goed te beveiligen, zodat anderen daar geen inzage in kunnen hebben. Mm -hmm. En aan de andere kant help je dus ook jezelf uh, door ja, je aantrekkelijk te maken voor klanten om zaken met je te doen of gegevens achter te laten. En, en hoe, uh, hoe zeg je nou? hoe, uh, hoe, hoe verkoop je dat als het ware, een soort van die digitale veiligheid? Want dit, nee, maar dat je niet allerlei vaktermen kunt gebruiken. Dus voor, je moet de klant dan een soort van idee geven van, hé, hey, jouw data is hier veilig, maar je kunt dat niet in allerlei ingewikkelde technische termen doen. Dus hoe, hoe verkoop je dat dan? Oh, ik begin meestal met slides of uh, een uh, PowerPoint sheet, waarop ik wat van die paniekberichten zet. <laughs> dus dan zet ik ook paniek erbij. <laughs> En uh, ja, dan vervolgens uh, geef ik wel aan dat daar, uh, dat daar wel een nuance in zit. Uh, in de zin van dat je het wel heel gek moet maken als, als dat gebeurt. Mm -hmm. uh, uh, en dan gek qua hoeveelheid data en, en uh, of gek qua hoe dom je moet zijn geweest om dat zo ver te laten komen. Ja. Uh, dat het kan gebeuren dat is helaas gewoon niet uitgesloten. Ja, ja. En uh, dat er een oplossing is en uh, ja, die probeer ik wel altijd met zo'n laag mogelijk budget uh, te realiseren. Dus uh, ja. je hebt ook wel heel veel verkopers die, uh, daar zou ik echt wel meerdere uur per dag mee bezig kunnen zijn, die allerlei uh, tools proberen aan te smeren waarmee alles zou worden opgelost. Mm -hmm. Maar uh, ja, die verkopen ook heel vaak diensten die je zelf eigenlijk ook wel hebt zonder te weten. Ah, ja, oké. Okay dus uh, in het perfecte geval hebben we al iets en dan zeggen van, maar gelukkig hebben we ja. al wat, namelijk dit ja, ja. en dan uh, ja, komt dat uh, komt dat wel goed en je hebt mensen die zijn echt hardleers en dan moet je dan ja, wat stapjes hoger in de organisatie gaan om te zorgen dat ze weer braaf gaan luisteren mm. maar dat gebeurt wel steeds minder Maar denk je dat, dat de bewustwording uh, wel echt groter is geworden dat dat de echt de grootste, mm. een groter rol speelt dat het beter gaat? Ja, dat het wat makkelijker gaat. Absoluut. Ja. En, en wat denk jij dat, uh, dat meer uh, invloed heeft, zeg maar, op uh, de acceptatie van het bedrijf. Want hey, moeten wat aan doen. De reputatieschade of het feit dat de overheid kan de hand gaat? Nou ja, uh, ik probeer. Oké, okay, reputatieschade, want daar zitten uh, afhankelijk van het merk waar je het over hebt, uh, zitten wel de meeste schade. Dus die, die boetes. Uh, ja, dan moet je het sowieso echt al heel veel fout hebben gedaan... voordat het een hele hoge boete wordt. En uh, ervan uitgaande dat je al heel veel goed doet... zal daar de schade niet in zitten. Maar die zit dus wel in het, in het gezeikte wat je eromheen omheen krijgt. Dus reputatieschade, klantenverlies, omzetverlies... Uh, herstelkosten, uh, al die mensen die dan uh, gewend zijn... om om half vijf al de laptop dicht te klappen... en die dan plotseling s'avonds toch nog... Even wat artikeltjes moeten maken om uh, te laten zien dat het uh, wel weer onder controle is. Daar zitten veel, zit veel meer kosten achter en dat wil je graag voorkomen. Ik zat te denken, je had, uh, je, je had ook zo'n stukje geschreven in je verhaal over, uh, over burgers die wel drie keer nadenken voordat ze gevoelige zoekterm invoeren. Maar er zit in jouw beleving ook iets achter van, uh, uh, dat dat gemonitord wordt of zo? Ja, dit zit niet alleen in mijn beleving, Het zit natuurlijk al, al uh, langer speel. Uh, en je, je kent voorbeelden wel die uh, het nieuws ooit wel een aantal jaar geleden. Iemand die in hetzelfde huis uh, een snelcoop van opzoekt en, uh, en zo'n munitie herladen ook. dat nou, wat de FBI de deur binnen stormt, weet wel, dat soort, dat soort dingen. Mm -hmm. um, uh, en hebben we hebben Edward Snowden hebben gehad en je kunt gewoon vinden wat je wil, maar mensen zijn zich er wel bewust van denk ik uh, dat het internet niet meer vrij is, laat ik het even zo zeggen. En dat mm. uh, op het moment dat jij enigszins, uh, ja, hoe zeg je dat, maatschappij kritisch bent of je hebt bepaalde kritiek of vraagtekens bij hoe de dingen nu gaan, dat je eigenlijk een mening hebt die vind ik dan in stand is, van de norm omdat het niet zeg maar de, de huidige manier van denken is. En dan ben je al automatisch al een beetje bedacht. En, en, en dat, ja, die soort van zelfcensuur Ja, zit er bij veel mensen wel in. Ik merk tenminste in mijn omgeving wel. Dat mensen denken van, oh ja de, Oh ja, daar moet je vooral op zoeken. Daar moet je vooral op zoeken. Dus, ja, ja. Ik, ik denk niet dat het alleen mijn beleving is. Maar ik merk het gewoon wel om me heen. Dan wil ik, dan wil ik niet afmelkend Het zijn die zeggen van, ik spreek mensen. Nee, ik denk dat het een heel redelijk. En inmiddels wel een wijdverspreide wij gedachte is hè, dat mensen. Hè, ja. Dat, we, dat, uh, dat uh, de AVD echt niet de, de capaciteit heeft om iedereen volledig in de gaten te houden. Maar... Mm -hmm. Nou, maar al los van de IVD, denk ik. Dus er zijn heel, heel recent uh, voldoende voorbeelden. gewoon van social media zelf, die inmiddels aan censurering gaan doen. Ja. En waar je dan gewoon je account eraf geknikkerd Op Facebook is dat een aantal mensen al een, paar, al een aantal keer gebeurd, zoals mensen die ik ken. Uh, op Twitter worden allerlei mensen uit Engeland zijn daar, uh, daar eraf gegooid omdat ze kritiek hadden op bepaalde, op bepaalde punten. Uh, ja. Heel recent, de Steven Molyneux is nog van YouTube gegooid ja. omdat hij onwelgevallige dingen zei. Dus het lijkt een beetje alsof die social media, die nu inmiddels bijna de hele wereld bereikt hebben alsof daar een soort van zelfcensuur in zit die wel min of meer ook met een overheid te maken heeft. Ik weet in ieder geval dat dat in China het geval was, uh, dat Google allerlei dingen opgelegd kreeg, omdat ze anders niet meer uh, toegelaten werden op het Chinese internet. Ja, maar goed kijk, dat, dat zijn natuurlijk dingetjes die ze sowieso in uh, dat voor het voorbeeld denken. Hè. Ik bedoel uh, Facebook uh, plaatst dan leuke homovlakkertjes uh, hier overal erbij op uh, als het gay Pride is, maar dat doen ze dan niet in Rusland en dat doen ze ook niet in Saudi-Arabië of wat dan ook. Ze zijn heel selectief in een morele kompas zeg maar, zolang het uh, oplevert, dat, dat is iets wat uh, maar inderdaad Celsius, zelfs is, ja, Ik vind het, ik vind het best wel trots moment en natuurlijk de verwevenheid natuurlijk met, de, met de overheid, dat, uh, ja, dat is volgens mij een, uh, een gegeven inmiddels. Maar het aparte is dat wat, wat betreft dat soort dingen, weet je, van hoe veilig uh, is, is mijn data en hoe, veilig, de, hoe in hoeverre ben ik vrij om dat te zeggen wat ik wil, daarin voel ik mij in ieder geval een stuk minder vrij dan in de jaren negentig, uh, toen daar veel minder monitoring was, toen internet eigenlijk nog helemaal niet zo groot was, weet je wel, en voelde ik me daar helemaal niet op bekeken of zo. al die digitale media die maken het nu ook mogelijk voor een overheid om dat makkelijk te monitoren. Ja, ja dat klopt klopt. Ja. dus uh, zij, uh, zij doen het eigenlijk namens en, en ja. Mm -hmm. ja, dat is een, een enge ontwikkeling ik. Nee, maar ik weet ook dat jij bijvoorbeeld heb zelf ook geen Facebook account hebt, weet je, ik denk dat dat er misschien iets mee te maken heeft ook. Ja, ja ik ben wat dat betreft ben ik wel, uh, ik probeer dat wel een beetje te beperken, dat soort dingen. Mm -hmm. Uh, de appen en bellen vind ik al tegen. Uh, en ik ga niet dus gewoon echt met de mensen zitten om echt met ze te praten, omdat je dan volledig publicatie hebt. Ja. Maar ja, dat is, het kost meer tijd, lastiger. Je moet dan in de trein en dan moet je een mondkapje op en zo, je weet het, wat <lacht> <dan wil> <lacht> Nee, goed, waar ik eigenlijk ook even naartoe wilde, vond ik wel leuk dat je daar ook nog een stuk over geschreven dat Is Wat de overheid zelf eigenlijk doet aan, uh, aan schendingen voor privacy. Want die hebben een bak informatie, dat wil je niet weten natuurlijk. En er zijn officieel gesproken, er allerlei wetgevingen over dus Als je een beetje de debatten volgt, dan zie je ook dat, uh, dat en staatssecretaris er soms op worden aangesproken. Maar als je naar de praktijk kijkt... Ja, dan worden er toch allerlei koppelingen gemaakt op basis van het is nu nodig, weet je. Dus er is nu een gerechtvaardigde grond voor. Ja, ja kijk, wat, wat ik tenminste altijd geleerd heb ook, tijdens mijn rechtsstudie, was eh, ja, de realiteit is gewoon dat de politie op het algemeen gebruik maken van technieken voordat de wetgeving er is. Ik wil willen gewoon een, een edge hebben ten opzichte van. Dus als er iets nieuws is, we gaan het proberen en dan zien we waar het schip staat. Mm -hmm. en dan proberen ze alles nog onder de politiewet te schaven, want ja, dit valt wel onder. Hè? En eh, er wordt op een gegeven moment ingedampt. Maar ja, ze, worden gewoon, ze zijn gewoon creatief. Ze proberen gewoon datgene wat in opdracht is, zo goed mogelijk uit te voeren. Hè? En dan proberen ze gewoon alle voegdelen die te gebruiken, of te garen die ze denken nodig te hebben. En dat is nooit genoeg. Nee, maar, dat, maar dat is ook specifiek waar jij toch in je onderzoek naar gedaan hebt. Van de bevoegdheden van politie en hoe ze daarmee omgaan. In, in, iets in die richting begrepen, toch? Het was. Het, uh, kijk, ik heb, uh, ik heb mezelf uh, destijds. Nu houden, over 2010, uh, 2011 heb ik mijn scriptje afgerond. Uh, over ja, digitale privacy en dan binnen de, uh, de nieuw, destijds nieuwe wet politiegegevens. Mm -hmm. Want mijn vraag was eigenlijk. Uh, ja weet je iedereen maakt zich terug op uh, binnen, binnen de strafrecht was het strafrecht als het protest ja, wanneer mag je nou een telefoongesprek getapt worden wanneer mag dit gewoon dat getapt wanneer mag je informatie vergaren? terwijl we eigenlijk al hè, dankzij Facebook en zo als er een, een schat aan informatie zo prijzig krijgbaar is werkt hier geen niet veel moeite voor toen voor je Google te spreken. nou ja, wat nu uh, als politie data die gewoon algemeen beschikbaar is of echt redelijk soepel data bij elkaar gegooid en daar algoritme op opstaat. Als het ware datamining data mining niet wat zijn dan de mogelijkheden? Hoe mochten ze dat? Die nieuwe wet niet gegeven maakt het eigenlijk destijds gewoon allemaal mogelijk. Er waren eigenlijk bijna geen beperkingen. Voor zover er beperkingen waren, waren het niet onvaste neus. Deze data mag maar tien jaar bewaard worden en na tien jaar moet de optie of die kijken of de data misschien nog bruikbaar is. En als het misschien nog bruikbaar zou kunnen zijn, kan het weer verlengd worden met die dat verlengen ook. Weet je, het was een beetje, hè, ik doe het even uit uh, mijn hoofdstofdescriptie erbij moeten pakken, want het is toch van 10 jaar geleden, uh -huh. maar uh, uh, ja, ik werd daar niet, niet zo vrolijk van eigenlijk. En uh, het bood heel veel mogelijkheden mm -hmm. en, en ja, eigenlijk zo ontzettend veel en ja, binnen die, ik, was daar zelf, uh, ik heb ik wil graag een, een discussie in hebben om ook die kanttekeningen erbij te plaatsen van hey joh, dit is eigenlijk een ontwikkeling, hè? alles in het kader van veiligheid en meer data hebben, het dat moest allemaal normaal, ja, terrorisme en weet ik het allemaal, um, uh, en er stonden ook in de mooie van toelichtingen dingen als de lidmaatschap van de schietvereniging is uh, goed, de, op, uh, mensen extra aan de gaten houden in het kader van terrorisme, interesses en zo en dat soort dingen, wat allemaal in, in één, twee zinnen genoemd, wow, dat zijn best wow, dat uh, uh -huh. Precies, zeg maar. Ja, ja. Eh, alles om naar meer data te krijgen. En alles is wel een, is ergens wel een reden te vinden om data te krijgen. is is voor iemand ergens verdacht. Mm -hmm. En ja, ik wil dat even afzetten. Ja, weet je, je hebt veiligheid privacy zijn toch wel twee belangrijke dingen. Het zijn gewoon vrijheden die wij kwijtraken. En daar mocht ik eigenlijk geen discussie over in mijn scriptie zetten. van universitaire massa de wet, ook gewoon op de wettekst en ga daar binnen kijken of je daar iets mee kunt. Ja, ja. Ook al is het maar iets maatschappelijk, dan mocht je het alleen zeggen als een of andere professor er een keer wat over had geschreven. Weet je wel, als een dan op of zo, of een of andere Amerikaan die dan wat dingetje over zegt, dat mocht je dan citeren. Maar zelf enigszins met een vraagteken een paar kanttekeningen plaatsen, dat was dan oh Ja, ja, ja, ja. ja. Je moet niet, uh, niet te veel nadenken als studenten, dat heb ik in mijn tijd op de uh, universiteit ook wel begrepen, ja. Ja, maar ik vond het echt schokkend. Ik, ja, en ik heb er ook wel eens met een, een rechtsfilosofie docent over gepraat. Maar nee, rechtsfilosofie is sowieso wel echt een klein onderdeeltje van wat recht is. Hè. Dus het nadenken over wat rechtvaardigheid, is, wat van Echt Echte dingen die aan de kern liggen van, niks. Het is gewoon, je hebt de tekst, focus je er daarop en uh, probeer daar wat uit te halen een specialistisch model want daar kun je geld verdienen. Als je, je koopt één specifiek onderdeeltje, dat kun je daarin geld verdienen. Maar verder. Ja, dat, uh, maar ja, dat, dat, is is uh, wel, dat is natuurlijk ook wel apart. Want, uh, nou ja, en, en, en tegelijkertijd ook wel heel navolgbaar van, van hoe dat eigenlijk uh, ontstaat, zo'n kadering door een, uh, door een professor die jou dan begeleidt daarin. Het heel dat onderwijssysteem in Nederland, dat is voor een heel groot deel is dat ook publiek. En, de, en een heel groot deel van, de, van de, het geld dat ze binnenkrijgen, dat is ook publiek. Als je gewoon naar een, nou, zeg een normale sociale wetenschapsstudie kijkt, daar komt uh, 80% van het geld dat komt van de overheid. Dus die krabben zich wel drie keer achter de oren voordat ze allerlei overheidskritische stukken daar door gaan laten gooien door masterstudenten. Ja, dat zit zo. Dus hebben, ik denk liever dat er gewoon een paar uit, uitrollen die denken van, ah dat lijkt wel, dat is wel goed, ja, ik, wil, ik wil ook wel werken voor die afdeling eh, van de overheid, op, eh, zo ja, ja het, is, het is aan de ene kant logisch, maar het is wel, ik werd er wel een beetje ja. depressief van, eh, dat ik denk, wauw, als, als dit de staat is, richting die we ingaan, het is zo, ja, ja. Ja. En, ja. en voor was dat zeker, het was bij een nieuw wet, hè. en ik was al moment ja. dat het redelijk ingekaderd was en, zo, en dan kom je met een nieuw wet, de termen waren zo breed en zo, van, ja, ja. ja roep maar iets ja, uh -huh. ja ik vind het heel mooi wat uh, ja, Pieter Omtzigt, die is laatst wel een paar keer in het nieuws geweest, hè, hij is een lid van de Tweede Kamer voor het CDA, voor de mensen die het niks zegt. Hmm. Die is zich er heel erg bezig gehouden met die toeslagenaffaire en inmiddels dus ook met allerlei fraude die uh, rondom de inkomstenbelasting gespeeld heeft bij de Belastingdienst. En die deed een hele mooie uitspraak erover die zei je, ik wil dat de overheid er weer is voor de mensen in plaats van dat de mensen er voor de overheid moeten zijn. Ik denk, ja. ah, dat is wel een, toch een treffende vergelijking, weet je. Dat is een beetje de kern wat, uh, van wat hierin zit. Als je dan toch een overheid wilt hebben, zorgt dan dat die ten dienste staat van de bevolking. Zo is het oorspronkelijk ook wel begonnen. Hè? Daar komt de hele, hele wetgeving in Nederland, die is daar ooit op gebaseerd geweest, om te zorgen dat de overheid ingeperkt werd in de mogelijkheden om burgers dwars te zitten, als het ware. Dat is uiteindelijk gewoon compleet verwaterd, maar dan, zo is het wel begonnen. Ja, Nou, goed, dat is natuurlijk een zelfcorrumperend systeem. Van stemgedrag versus geld, baantjes, privileges die je krijgt van de mm. overheid. Dus zo wordt dat langzamerhand steeds meer verziekt. Ja, ja, iedereen, ja iedereen die een baantje erbij krijgt, zeg maar, die wil dat baantje ook niet weer verliezen. Dus ik zit nu met een heel systeem, een soort status quo van mensen die een baantje hebben om een bepaalde wet en regelgeving te handhaven of extra dingen erbij te bedenken. En die hebben daar gewoon een inkomen aan en daarmee betalen ze een hypotheek, weet je. Dus die gaan ook niet zeggen van hé, hey, uh, misschien moet dat wel eens helemaal anders doen. Ja, die lopen op de tennisclub ook rond inderdaad. En dan <laughs> uh, heb ik het er wel eens over, of dan hebben ze iets van mij gelezen, gehoord. En dan uh, gaan, vragen ze erover door. En dan is ook al heel snel duidelijk dat, dat, dat zij niet zien hoe dat zonder hen zou moeten uh, in Nederland. En uh, dan is het ook helaas, en dat is echt heel jammer, uh, als dat te sprake komt, is het daarna ook vaak niet meer zo gezellig. Dus, uh, <laughs> en, uh, ja, het, het is op zich wel raar, want je kunt het dus kennelijk niet uh, over dat soort inhoudelijke zaken hebben, zonder dat daar ineens mensen zich in hun uh, voortbestaan bedreigd voelen. Ja, het ligt misschien ook wel een beetje dan aan de manier waarop de boodschap wordt overgebracht. Mm. Maar uh, ja, men. Er, men lijkt er niet aan gewend te zijn dat iets ter discussie wordt gesteld. Mm -hmm. Waar men mee bezig is eigenlijk gewoon onzin is of geen waarde toevoegt. En okay. uh, ja, als je de hele dag alleen maar dingen hoort van oh ja wat ontzettend goed dat je dit doet. En dan loopt een of andere beide handen gast uh, op de tennisveld rond. <laughs> met te veel bier achter de kiezer die dan uh, zegt dat het allemaal uh, geen toegevoegde waarde heeft. Ja, uh, dan... Ben je eerder geneigd om het te betagaliseren, dan wel te negeren, dan wel uit te lachen. Dan als er heel veel mensen om je heen uh, zeggen die het licht hebben gezien. Ah, ja. En denken van, ja, dat is echt wel onzin wat hier gebeurt. Nou, misschien zouden ze dan eens jou moeten lezen en, uh, over zijn Broken Window Fallacy. Ja, oh, goed. ja nee. <lacht> Mensen lastig van met boeken lezen, dat, dat werkt niet meer in deze tijd. Het werkte ja, nog was... in de tijd dat er geen tv was, maar ja, ja, ja. nu zijn we in 2020. Audiobooks Audiobooks. ik zweer het je echt in de auto gewoon... Auto. Nee. Ah, ze ja. hebben een meme, een meme nodig hè? of een filmpje van vijf, uh, van vijf minuten hooguit, dan heb je het wel gehad okay. ja, of zo'n ja. Twitter thread. ja, of ja, ja. Berichten. ja dus, dus dat ja. soort mensen die zitten bij jou op de tennisclub ja, of ik zit bij hun op de tennisclub het is oh de tennisclub. ja, ja, ja jij ja. <laughs> <laughs> bent de storende factor <laughs> het is niet altijd even gezellig uh -huh. Maar het is wel mooi dat je daarover begint van hoe het dan ook anders zou kunnen. Want dat is eigenlijk altijd waar we bij Stuurloos mee bezig zijn. Hè? Kijken hoe je, uh, hoe je het zonder overheid zou kunnen doen. En, en ook wat betreft privacy uh, zijn natuurlijk hele hoop mogelijkheden. Nou ja, de, Luc, als je hebt in de praktijk zelf ben je daarmee bezig. zijn net al van uh, eigenlijk is die reputatieschade speelt een hele belangrijke rol voor veel bedrijven. En dat zou waarschijnlijk ook voldoende drijfveer zijn op het moment dat... Uh, ...dat die wetgeving echt veel minder... ...of misschien wel helemaal niet was. Klopt. En uh, nou bijvoorbeeld als je dan nu kijkt naar... Uh, ...Afrika en, en Zuid-Amerika... ...als je daar uh, dan soms wat onderzoekjes doet... ...dan zie ik daar ook wel dingen dat ik denk van... ...oh, hoe kunnen we dit uh, zo doen? En dan uh, zie je daar toch wel dat, dat er minder bewustzijn... Uh, ...daar rond is. Mm. En uh, dat je dan... Ook even moet oppassen dat je niet met een, een West-Europese of EU-bril uh, daartegen aan gaat praten van ja, we hebben GDPR en uh, we kunnen hier onwijs veel schade doorlopen. Dat heeft ook helemaal geen zin. Uh, wat, uh, ja, dan moet je op een iets andere manier gaan benaderen en zeggen van ah, die website, ik zie daar wel wat dingetjes. Kunnen we vrij eenvoudig uh, beter maken, zodat die informatie die je daarachter uh, wil verwerken, dat die in ieder geval... Veiliger wordt verwerkt dan nu wordt verwerkt. Mm. En uh, ja, daar is vaak helemaal geen kennis uh, daar rond. Omdat daar nooit iemand wat heeft gezegd over uh, de verwerking van dat soort persoonsgegevens. Omdat dat daar niet zo relevant is. Omdat daar dus niet een sterke wetgeving is. Mm. En um, ja, dat is dan, daar zie je dus inderdaad terug geen wetgeving. Minder bewustwording. En een, een moeilijker te verkopen verhaal. Maar dat heeft ook te maken met de kosten die moeten worden gemaakt. Want vaak is, het, uh, is de website dan uh, gemaakt door iemand die websites maakt zoals wij dat in 1996 deden, bij wijze van spreken. Mm. En dan niet ten nadele daarvan, want je hebt nog steeds echt fantastisch mooie resultaten. Uh, maar uh, dat thema staat gewoon minder hoog op, op de radar. En uh, ja, dan moet je toch laten zien van, hé, hey, wat je hier doet, dat is... Dat moeten we niet willen als uh, grote moedermaatschappij. En we gaan je daarbij helpen om te zorgen dat dat uh, verbeterd wordt. Ja, maar ik denk ook wel dat daar een, een hoop te winnen valt. Mensen. De mensen hebben dus ook niet zo toegang tot snel internet. Hè? En als je, als je dat wel hebt en, en je hebt gewoon min of meer de, de economie slash het vermogen om, zo, om een goede internetverbinding te betalen, dan kun je die informatie daarover ook beter tot je nemen. Ja. Je bent... nou... Afrika is niet achterlijk uh, wat dat betreft en ook Zuid-Amerika mm. niet. Het gaat super snel daar door het internet. Mm. Dus wij denken nog steeds dat ze misschien nog op een trommeltjes aan te trommelen ergens. Nee maar, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Het het qua, qua, zeker qua mobiel internet loopt het mm. daar gewoon voor. Alleen het, het bewustzijn rond the, thema's als privacy en security is daar gewoon uh, nog wat minder. Mm. En, uh, Mede misvinden door die wetgeving. In Zuid-Amerika heb je nu wel Argentinië die wat strengere wetgeving heeft. Brazilië wilde ook nog wat gaan doen. En uh, daar moet je dus, in die landen is het dus weer wat makkelijker te verkopen. Mm. Maar aan de andere kant, we hebben hier in Europa security specialisten rondlopen die rustig 12, 1300 euro per dag vragen qua uh, tarieven. Ja, daar kun je gewoon niet mee uh, in, in, in landen aankomen waar de lonen veel lager zitten. Dat uh, mm -hmm. loopt dan gigantisch uit de klauwen qua kosten. En uh, dan is de bereidheid om er aan, wat aan te doen ook minder. Dus uh, ja, ook daar moet je creatief zijn en, en de grootste risico's het eerst uh, weghalen. Eik, mm -hmm. uh, ik zag dat je, je had ook een stukje geschreven over de... Um... Uh, mogelijkheden om het, zeg maar, uh, om het qua wetgeving of zeg maar, qua juridische uh, verwerking van dat soort privacygegevens of juridische benadering daarvan, van schendingen voor privacy bijvoorbeeld, dat er ook mogelijkheden zijn in het, uh, bijvoorbeeld in het privaatrecht, of in ieder geval op een andere manier dan dat de overheid daar een grote rol in zou moeten spelen. Wat voor mogelijkheden zie je daar? Nou ja, kijk, uh, hè, zolang je invloed hebt op de prikkels van bedrijven, dan. Denk je, uh, dat, hè, wat dat net ook gezegd is, dat de reputatie natuurlijk heel erg belangrijk. Is. En ja, je zou kunnen denken aan keurmerken. Hè? Dus een uh, keurmerk dat uh, bepaalde privacy garandeert waar je aan moet voldoen. En dat bijvoorbeeld in te houden dat jij uh, een privacy-expert toegang geeft tot je databases. Uh, op uh, aangeven momenten om te controleren of jij jezelf aan, uh, aan de regels houdt. Uh, ja, ik neem aan dat er zijn om het uh, bedrijf erover op te stellen, Kijk, dat, zijn voor die, dat zijn allemaal dingen die je uh, zou kunnen gebruiken en dat kun je altijd nog uh, daarnaast handen vragen, door arbitrage, en als er een dat mm -hmm. maakt met dat alleen doet is, hè, dus zeggen dan, dan zegt wij zijn aangesloten bij deze arbitrage, wat dan ook en uh, uh, mochten wij uh, de fout ingaan of wat dan ook dan hè, zijn wij daarop aan te spreken of dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Ja, dus zoveel dingen eigenlijk die, uh, die mogelijk zijn, de mogelijkheden zijn eindeloos eigenlijk. Het enige ja. is dat je geen overheid hebt die jou uh, ja, met uh, alle haken en ogen die eraan zitten. Ja ja, dit ja. zit in mijn beleving een beetje in de lijn van of in de richting van uh, wat David Friedman beschrijft, zijn Machinery of Freedom, hoe zo'n privaat rechtssysteem zou kunnen werken, tjewel? waarbij je dan ook een soort uh, dan noem je dat nou discipline of constant dealings krijgt, dus dat mensen eraan gewend raken om op een bepaalde manier dingen met elkaar af te spreken en af te stemmen en uh, contracten vast te leggen, zeg maar. Uh, ja, en zeg... Dat je op die manier veel verder zou kunnen komen, dan nu alles per se uh, in, een, in een wet vastgelegd moet worden. Ja. Ik, moet, ik, moet, ik, ik heb een uh, winkel, ik heb ook een webshop erbij en ik merk het gewoon, hè. ik heb goede recensies. Eh, en eh, dat is gewoon waardevol. Ik weet dat het waardevol is. Dus ik ben dan ook bereid om eerder concessies te doen. Eh, op het moment dat de klant echt super onterecht seurt, zeg Zeggen, nou ja, bereid dan. Eh, weet je wel, dan neem ik de kosten van dat, neem ik dan op. Me. Eh, dus je, je, bent, je bent best wel bereid om, eh, om meer kosten te maken en, en beter te zijn naar de consument toe om die reputatie hoger te houden. Mm -hmm. en dus dat is één. En dan heb je het nog niet eens over een echte keurmerk. Dan heb je het gewoon alleen, al, alleen over. Ratings, bij zo spreekt. Mm -hmm. eh, en dan heb je daarnaast kun je dan ook een keurmerk hebben, eh, voor mochten mensen niet uh, goed betalen. En dan daarnaast kun je dan er eigenlijk wel met arbitrage, wat ook echt de uh, situatie waarbij de uitgaten uitloopt. Zo eh, de, de, de die als ik, ja, ook, ook nu. Hè, ik, uh, eh, ik, als je op opmarktplaats zo uh, uh, bent, ja, bent. Uh, ik ben toevallig onlangs ben ik zelf uh, uh, gepakt genomen. Dat ik een zeldzaam uh, spelletje zag. Dat was al perfect aangeboden, foto's, alles klopte. En dan, ja, een persoon krijg ik het binnen en dan uh, blijkt het een rekenkaart te zijn. Nou ja. Dat je met dat natuurlijk mooi, maar het werk ook wat mooi, dat ja, en dan toch 150 euro vind ik dan wel veel geld ervoor. Ja, maar ik heb nergens gezegd dat het origineel was. Joh, je laat ja, het dat ja, ja, ja. is Dus, pure dwaling, als niet oplichting. Mm -hmm. dus dan heb je contact met de marktplaats. zeg je ja, joh, uh, wat, uh, wat doet het? Oh ja, dan moet je maar contact opnemen met de uh, met, uh, uh, uh, juridische helpdesk. Nou. En die zeggen gewoon ja, de, de data die toon tonen vraag, de marktplaats, dat kun je niet op aanspreken. Hè, dat je, je niet moet He? je hem serveren als het ware. Uh, en zeg maar, dus ja, sorry, in het kader van AVP kunnen wij dat niet doen. Hoe je aangifte moet bij de politie. Dan doe je aangifte bij de politie. En, uh, want ja, je hebt een app. Maar zo zou het een geplichting met een app kunnen zijn. En dan krijg je vervolgens een mailtje van marktplaats. je joh, uh, ik heb een mailtotaal van, uh, uh, van de politie gezien dat je aangifte gedaan Maar ik keur de aangifte af. Ik, wat? Huh? Zo'n bepaalde marktplaats Of? Of de aangifte afgekeurd wordt, zeg ik. Echt ik gemeld Begrijp ik nou goed dat, het, uh, dat jullie goedkeuren of de politie nou. Uh, dat de aangifte bij de politie dus het, het niet, mm. ik heb het perfect uitgewerkt. door verbaliseer aan mijn aangegeven. Ja, nee, de aangifte lopen nog bij de politie, maar wij gaan niks ondernemen. Want het is uh, ja, voor ons is het geen oplicht, want je hebt dat op ja, En dan voor de rest is het dan tussen jou en, uh, en, de, en die persoon. Dus dat nou, wil ik graag gegevens met de hebben, want ik wil hem graag een recht te aanspreken. Ja, ja. ja dat kunnen wij niet geven, ja, dat zou ik nog graag willen hebben. Na heel veel omweg heb ik dan eh, de inzage derde formulier gegeven van Maakplaats, heb ik helemaal ingevuld, moet ik zelf wel die geven, alles wat dus nee, ik wil invullen. Ja, hoe komt u in deze formulieren? Nou, voor jullie, want ze, hoe komt u in deze formulieren, want ze lijken verouderd. Ja, die heb ik deze week gekregen van een collega. Wow, ja, maar dit op een ander e-mailadres dan het e-mailadres waarop u de, uh, de aankoop heeft gedaan. Dus moest ik moest opnieuw alles invullen. <lacht> in dat proces zit ik zo. Maar ja, dan zie je dus? Zij zeggen van ja, je moet bij de politie zijn. De politie zit ja, waarschijnlijk ook niks. Die hebben de capaciteit toch niet. Uh, ik wil hem dan een recht aanschouwen. Voor mij is het principe een kwestie. Ik denk, nou, ik ben bereid om hier een paar honderd euro uit te shellen met vakantiegeld. Ja, ja. He, al om, wat dwaling hem voor de rechter te slepen. En dan zei ik, uh, als het maar, dat is gewoon een principe kwestie. Maar als gevolg van die privacy-richtlijnen en privacy wil Marktplaats die gegevens niet aan mij geven. Ja, ja. Dus heb ik, ja, ik ben gewoon opgelegd, ik ben gewoon genaaid, Er is überhaupt geen oplossing nu. Ja, ja. voor mij. En dit is maar een klein voorbeeld, maar ja, ze zijn genoeg voorbeelden natuurlijk. <tos> Dus in, je begrijpt dan in, in dit geval is dus heel, heel die privacywetgeving die werkt eerder in je nadeel dan dat jij, dat jij je nu beschermd voelt. Uh, maar het is, het is een, gewoon een voorbeeld uh, om te laten zien dat je als consument, als iemand die je aankomt, wat dan ook, niet veiliger bent eh, door de overheid op dit moment. Dus als het echt gaat om, om consumentbescherming en op de data et cetera, ja, die ja, halen. het werkt nu in ieder geval niet. Dat is wel apart toch, dat je op het moment dat, uh, dat je er als burger belang bij hebt. Uh, dat dat heel lastig is om, uh, om dat soort uh, privacygevoelige gegevens te achterhalen. Zeker als er dan een uh, onrechtmatige daad is gepleegd. Uh, terwijl als een overheid dat zou willen achterhalen, dan, ja, dan, kan, daar, uh, dan kan daar wel een uh, bevoegdheid voor komen. Of zo. En, en dan worden daar mensen opgezet om zoiets uit te zoeken. In een ja. soort aparte verhouding. Maar ja, het is precies wat je zegt, de overheid is er een... niet voor mij als burger, omdat mij onrecht aangedaan is. Dat lijkt toch in ieder geval, dat is, mijn, dat is mijn ervaring tot nu toe, als ik denk uh, yeah. altijd een beetje het kortste eind. Ik weet mm. niet of jullie vaak succes hebben gehad met aankippen of... Uh, uh, ja. In 2000, ja? In 2000 was, uh, kwam ik terug uit Amerika en toen was er plotseling, uh, was mijn hele creditcard leeg geplunderd. En toen ging ik naar het politiebureau. En dat was wel grappig. Dat was ook wel een schattige politieagent op zich. Maar um, dat zeiden. En uh, die uh, zei ook van, ja, wat moet ik hiermee? Ik zeg van, nou ja, dit is een creditcard. Dit zijn afschriften. Dat zijn dingen die ik niet zelf heb gekocht. Dus die heeft iemand anders gekocht. En ik ken alleen uh, dit nummer van het creditcard. Dus iemand anders heeft dat nummer gekregen. Waarschijnlijk door heel makkelijk via een website dat nummer ergens uit een database te trekken. Mm -hmm. En uh, ik heb in ieder geval, ik zou ook, ik heb wel gewoon een aangifte nodig om van een creditcardmaatschappij mijn geld terug te krijgen. Maar uh, zij wisten echt op dat moment niet wat ze daarmee aan moesten. En nu is dat wel veel beter geregeld, hè? want dat was 2000. Nu is het 2020. Nu hebben zij ook wel gewoon hun uh, processen die ervoor zorgen dat. Als dat gebeurt, dat ze ook dat uh, beter kunnen gaan onderzoeken. Maar, ja, uh, wat ik, ik, wat ik, dat wou ik net zeggen. Als ik zeg maar, uh, ik, heb, ik heb het één of twee keer gehad. Of zo Dat er wat rare transacties op een creditcard waren. Die had ik ook zelf niet gedaan. En uh, creditcards, die keuren tegenwoordig ook transacties af. Als ze zeg maar op een rare plek zitten of zo. Of de ja. vraag ze, is, is weer goedkeuring extra aan je? Dus... Het lijkt alsof ze dat nu zelf al voorkomen. Dus dan heb je heel die, uh, die aangifte bij de politie ook niet meer nodig. Dus dat is ook een soort van autonoom proces wat daar plaatsvindt... waarbij uh, ja, de overheid als het ware wordt overgeslagen. Ja, ja want je wil gewoon voorkomen dat... Uh, het geeft gewoon een hoop gezeiken als je in die situatie komt... dat je moet gaan vergoeden. Mm. Uh, want Het kan nog steeds oplichting zijn van degene die iets niet heeft... Uh, van zijn creditcard heeft opgenomen. En uh, dan kun je maar beter... Uh, met uh, artificial intelligence of wat dan ook. Of big data. Je kan, uh, kan een beetje allerlei naampjes geven. Mm. Dan kun je best wel veel eruit filteren. Wat uh, niet in het standaard plaatje past. Dus mm. dat is goed. Dat is ook inderdaad uh, meer schadeverkoming denk ik ook. Dat ze dat uh, willen. Dus zie je dat op andere vlakken ook terug? Merk je dat in, in jouw werk dat, dat, uh, dat meer bedrijven er op die manier mee bezig zijn? Dat ze dat een soort ellende proberen te voorkomen? Ten gevolge van datalekken zeg maar, of lekken van persoonlijke gegevens? Um, daar heb ik geen ervaring op die manier mee. Maar uh, er wordt wel minder moeilijk gedaan. Soms zijn er echt van een de debiele AVG-verzoeken die binnenkomen. En dan denk je ook van ja goed, we kunnen er wel in de weerstandstand gaan springen. Mm. Uh, maar we kunnen het ook gewoon doen en dan zijn we er maar gewoon vanaf. Maar wat, wat houdt een AVG-verzoek in? Oh, uh, ja, dat is dus uh, als er bijvoorbeeld een consument vraagt van... ...hé, uh, hey, uh, welke data verwerken jullie allemaal van mij? Uh -huh. Of uh, een, een verwijderverzoek. Dus uh, van, hé, hey, uh, verwijder al mijn data. Uh -huh. Of uh, stuur mij alle data elektronisch. Of ja. iemand anders vraagt dat uh, te doen. Ja. Allemaal van die gekke verzoeken en... Ja, je kan er, uh, er zitten wel wat ingangen, ook in de uitvoeringswet AVG, uh, waarbij je op een gegeven moment kan zeggen: van Ho, nu is het even genoeg geweest, uh, vriend. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het, het kost een hoop tijd, maar als je moeilijk gaat doen en denkt: van nou ja, oké, okay, nu gaan we op basis van die uitvoeringswet AVG gaan we zeggen: van ja, nu is het genoeg geweest met het uh, geëtter van je. Mm -hmm. Dan krijg je weer zoveel nieuw gezeik dat, je, dat we dan denken van oké, okay, dan kunnen we beter tot de schoolvakantie voorbij is. Ja, ja. Uh, dat maar even doorbijten en uh, ja uh, hopelijk in de hoop dat het dan eens een keer ophoudt. Mm -hmm. Maar als je dat nou op een rijtje zet, zeg maar, al je ervaringen die je daarmee hebt met die AVG-wetgeving. Vind je dat dan eerder een zegen of een vloek dat die wetgeving bestaat? Ja, het zijn gewoon extra kosten die het veroorzaakt bij bedrijven. Dus uh, uh, al in de voorbereiding om te zorgen dat je zeg maar AVG ready werd. Mm -hmm. uh, dat je kon zeggen dat je uh, met voldoende, redelijk voldoende vertrouwdheid kon zeggen: van nu is het goed genoeg. Want 100% AVG compliant, dat, dat is hartstikke duur. Dat, dat wil je niet. Mm -hmm. En uh, ja, goed, er zijn natuurlijk ook altijd heel veel. Ja, in die tijd hebben best wel veel bedrijven ook best wel veel geld aan verdiend. Terwijl, nou ja. Als je een beetje gezond verstand hebt, dan laat je het bedrijf gewoon lekker uh, bellen, maar doe je er verder niks mee. En uh, ja, je moest dan natuurlijk uh, uit gaan zoeken, waar is die data allemaal, hoe is die beveiligd. En uh, dat is allemaal werk, uh, wat je anders niet zou doen. En die tijd dat je daarmee bezig bent geweest, kon je niet aan andere dingen besteden. Of je moet aardige collega's hebben die dan denken van, oh doe het wel even in mijn vrije tijd, s'avonds uh, dat soort dingen. Mm. Dan kost het weer geen geld en uh, ja, ook al die verzoeken die binnenkomen daar uh, ja, dat kost ook geld om die goed af te handelen en uh, omdat ja, er continu dingen veranderen in je bedrijf en mensen gaan weg dus dan komen er nieuwe mensen bij die moet je dan uitleggen wat ze moeten doen als het niet is overgedragen mm. en uh, ja, alles bij elkaar extra flinke kostpost dus wel ja. dus belastingval, je zou het ja, een soort van belasting van hidden tax zou je het kunnen noemen. Ja, ja, ja. Ja, Aan de andere dat kant dat ook goed voor de consument. Hè? Dus de klanten zijn er blij mee. We hebben ook nooit klachten gehad... dat het uh, niet goed zou zijn. Nee, precies. Maar, de, maar zou je dan, uh, uh, zou dat uh, uh, ook goed kunnen werken... wat betreft die databeveiliging... beveiliging van persoonsgegevens... als je dat bijvoorbeeld via een keurmerk zou doen... of via beoordelingen op je site... het vergelijkingssite... waarin bedrijven naast elkaar worden gezet... van hoe goed ze met die uh, beveiliging omgaan. Ja, ja want dat, dat is eigenlijk... is het gewoon een soort van service... die je dan biedt aan de klant. Dus dan is het privacy as a service... dat je als uh, mogelijk zelfs als unique selling point aanbiedt aan klanten. Waarbij je gewoon zegt van... ja, uh, leuk al die andere bedrijven... Mm -hmm. maar bij ons is jouw data wel veilig. Ja. En daarmee ja. uh, kun je ook klanten winnen. Die, ik, uh, ik, moet ik moet eigenlijk gelijk denken, daar had ik helemaal niet over nagedacht voordat we aan deze uitzending begonnen. Ik moet gelijk denken aan de Bank van Zwitserland, die natuurlijk jarenlang waar mensen hun geld hebben gestald, omdat die gegevens van hun niet bekend werden gemaakt. Ja. Dus er zijn natuurlijk ook allemaal foute dingen daar naartoe gegaan. Hè, wij zelfs als libertariërs kunnen we daarvan zeggen, nou dat dat, daar, daar schort wel wat aan hoe dat geld is verdiend. Maar, maar het, uh, het was wel zo dat die, uh, die bank had een reputatie van dat je daar je geld kon stallen. En dat niemand erachter kwam uh, hoeveel je daar had staan. En, en, wie, en wie daar geld had gestald überhaupt. Ik ben was nog steeds ik... op zoek naar zo'n bank. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dat was een bijzonder, bijzonder populaire bank tot op een gegeven moment dat bankgeheim is volgens mij oh, is volgens mij een keer verboden. Op, eh, als ik me nou, niet nou, vergis. In EU-landen is het uh, opgeschort en daar... Uh, is, ik vind dus wel uitwisseling plaats over, nee, als, als een EU-land een concrete vraag heeft over een individu, mm -hmm. en uh, dat uh, verzoek is proportioneel, mm -hmm. dan zullen ze dat beantwoorden en zeggen van ja, we hebben een rekening van die persoon hier. Mm -hmm. En uh, voor buiten EU-ingezetenen, uh, daar gelden voor sommige landen waar Zwitserland nog geen afspraak mee heeft, maakt dat bankgeheim nog onverminderd. Hmm. Dus uh, van die Afrikaanse landen en de Zuid-Amerikaanse landen, typisch van die landen waarbij je zou verwachten dat daar brute dictators uh, rondlopen die geld uh, stallen ergens. Dat hmm. is nog steeds uh, gewoon mogelijk. En daar zullen ze altijd nog ook mogen beroepen op het uh, bankgeheim. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar um... Ik, Eike, ik heb jou wel eens gewoon persoonlijk heb ik jou al vaker gesproken over allerlei uh, uh, zaken die je tegenwoordig moet bijhouden rondom uh, uh, in een register ook over uh, welke goederen waar naartoe gaan en, uh, uh, en waar zich wat bevindt en wie dat dan heeft gedaan. en zo. Wat zijn jouw ervaringen daaromheen? Um, ja, dat is uh, een heel interessant onderwerp. Vraag, ik, want dat houdt me wel een beetje bezig. Mm -hmm. um, als je. Um, in, in Nederland uh, het tweedehands goederen aankoop als winkel of als bedrijf, met de bedoel, bedrijf uh, dan ben je verplicht volgens de wet uh, om een inkoopregister bij te houden. Het inkoopregister, daar staan gewoon aan een flies aan, goed bijhouden uh, van wie je iets inkoopt, wat je inkoopt, datum, bedrag, uh, het adres van de persoon. Uh, gewoon echt wat basisgegevens eigenlijk om gewoon te kunnen mocht de politie zeg maar in het kader van een, een diefstanderonderzoek ik ook zeggen van hey, dat ding wat je in het laatje hebt waar komt dat vandaan, dat je kan aantonen kijk die en die persoon vandaan. Mm -hmm. Mocht u eigenlijk uh, je voorraad kunnen verantwoorden logisch iets, en het was redelijk vormdrij, uh, maar voor de rest is het aan de lokale gemeente om verdere eisen te stellen aan hoe de registre eruit ziet hier door de jaren heen, de ervaring doorheen had je dan uh, 30 jaar geleden had je dan door de gemeente gemaar uh, inkoopregisters. Uh, en die, die waren ook trabbel verder ambtenaren van het kistenhorend dat dat bedrijf dan vulde je dat gewoon netjes in. Um, maar uh, een aantal jaar geleden is het uh, is er een pilot gekomen op vanuit uh, de politie zelf. Hey, weet je uh, eigenlijk is het wel een goed idee om dit digitaal te doen, want nu is het zo als een uh, uh, was Ergens in een van opsporing, onderzoek, gekeken wordt naar de, de bepaalde personen, verdacht of wat dan ook, uh, of dat ze bepaalde aankooppunten hebben, dan moet de agent fysiek naar een winkel toe. Moet zich legitimeren als zijnde bevoegd agent en mm -hmm. kan er een zitten. doe je daar niet aan, heb je die dan hou je die niet bij zitten, dan ben je eigenlijk fout beter. Dan kun je dus uh, bestaan straffen in, in principe. Op. Um, maar ja, dat kost natuurlijk tijd en de agenten moeten dan echt, echt onderzoek doen. En het kan allemaal natuurlijk veel dus sneller, sneller als uh, ondernemers het digitaal zo registreren. Dat mm staat -hmm. gewoon online. Nou, er was een pilot een aantal jaar geleden mee gestart met een paar gemeenten. En dat was vrij blij. Uh, dus de deelnemende ondernemingen, die mochten dan in plaats van het traditionele gemeentelijke register, mochten ze dan digitaal in het digitaal opkopersregister, het dorp. Uh, mochten zij uh, hun inkoop uh, invullen aan de informatiewijsgegevens van uh, de persoon die verkocht is, datum, etc. Ja. Uh, dat was een succes voor de politie. En voor sommige ondernemers die ja, ik er veel mee te doen, ik heb geen zin om het allemaal om het eerst aan het bij te houden. Dacht ik op prima, ik log in op site van, uh, van de politie. Zij uh, beloven dat het allemaal veilig is verder. Het zal wel. Dat is in ieder geval niet met mijn verantwoordelijkheid. Uh, en nu zie je omdat. Uh, gemeentes vrij uh, erin zijn om zelf te bepalen uh, welke vorm ze geven aan inkoopkisten. dat een ja, beetje een wordt zo uh, door de politie ook van hey joh, moeten we het niet hier verplichten. Dus je ziet nou er steeds meer gemeentes zoals Rotterdam en uh, op tilburg en zo, die verplichten nu het digitale nou opkopersgisteren als enige register dat je mag gebruiken als uh, inkoper van hebben we het over Winkels die mobiele telefoons tweedehands inkopen, computerspelletjes, fietsen. Uh, al die gegevens ben je dan door gemeente verplicht digitaal in te voeren. Via het digitaal meldportaal van het uh, digitaal opkoopgebied. -op um, uh, langzamerhand is ook de, uh, uh, is de wetgeving ook een beetje stiekem zo. Want de er is helemaal geen, geen discussie over verder in de politiek. Uh, want het is allemaal crimefighting, het is werken op top. Um, Zie je dat uh, de, de, de, waar, waar je voorheen nog moest de burgemeester van bepaalde ambtenaren aanwijzen die toegang hadden tot die om hè, dat in te kunnen zien, nu zijn die grenzen zijn eigenlijk verlaagd, de drempel is verlaagd, dus, dus dat is allemaal niet meer nodig. Dus er worden gewoon ambtenaren opgezet, of, of boa's, die gewoon mm. inzage hebben in het dorp. Wie er allemaal precies inzage hebben, daarop op de eerste dag de vraag. Vooral uh, is het zo dat echt alleen gebruikt wordt voor uh, de opsporing van en het bestrijden van delingen. Maar ja, uh, er is al een, het is wel interessant, groep erachter zitten, dus dat het team van digitaal opkoopsgisten, die hebben ook een ambitie getoond, uh, de eerste stap wordt de landelijke invoering van digitaal opkoopsgisten, de tweede stap wordt uitbreiding ook naar de private sector, naar marktplaatsen, et cetera, dus dat alle hmm. transacties. Ook van partikelen die dadelijk centraal worden opgeslagen. En stap daarna is dan een verbod op het gebruik van cash-transacties of gaat het zodat alles getraceerd kan worden. Dat kon in een jaarboek van twee jaar geleden of zo, dat het dat, uh, hoofd van uh, de politie, ja, ik heb het artikel gevolgd, ik zei, gestuurd voor maar wacht even, hè, tussendoor, dus als ik zeg maar een, een, straks een tweedehands bad eentje op Marktplaats koop, dan staat dat binnenkort ergens in, uh, in het digitale opkopersregister, als dat Rick Kleinsmid wonende Almere adres huppelde Pub, uh, dat die een bad eentje heeft gekocht voor, voor somma, zussen zo uh, bij die en die uh, verkoper. nog niet, maar de ambitie is er om het uit te breiden. en Waarschijnlijk zal het zo gaan van joh jongens, uh, tweedehands verkopen zal alleen maar betrekking hebben op tweedehands verkopen van uh, goederen met ongebruikelijk hoge bedragen van 1000 euro of meer. Ja, ja. En dan staat het naar 500 euro of meer. En dan vervolgens mm -hmm. gaat mm het -hmm. naar nou, ja, überhaupt uh, constante transacties. Want als je niks te verbergen hebt, heb je ook niks te drezen. En we zijn de overheid waar. En uh, dat is allemaal wie jullie eigenlijk best willen. Jullie willen toch ook heling bestrijden. Zo doe je nou moeilijk. Wat heb jij te verbergen? Het is dezelfde redenering. En wat je nu krijgt dan, is dus een centrale opslag, waar je totaal geen inzicht hebt van hé, hey, wie heeft er toegang tot? Ja, ambtenaren. Die moet je hmm. vertrouwen. Geen idee. Um, het is de vraag, dat misschien straks in de later stadium gekoppeld gaat worden aan het DTP's van de politiek Dus dat iemand die een, uh, uh, een uitkering heeft en een kettinkje van 100 euro heeft uh, een van de oma, die dat kettinkje dan verkoopt bij een, uh, een koud inkoper die dan op jullie wordt gekocht wordt het uitkering. Dat, dat soort dingen had ja, ja, ja, ja. ja. hij allemaal dat soort uh, uh, en dan, dan is er ook geen, geen alles wordt dan gecontroleerd en het gaat hmm. langzaam, het gaat stap voor stap, het gaat gemeente naar gemeente, het heel, en er is geen enkele privacy deskundige in Nederland die mee bezig is, hè? Dus bits of et cetera. Niks. Oh ja, nee, zijn dus we niet op de hoogte. Ik heb alles een beetje alle universiteiten met een fatsoenlijke praktische afdeling in Nederland gehad. Dus er is er een keer één die, toch, ja klinkt interessant, daar heb ik geen tijd om aandacht aan te besteden. Zo oh, erg is alleen de universiteit Leiden was er een, een man die uh, heeft het naam niet van vrouwen. Uh, die heb ik gesproken over, maar die mm -hmm. kon er nog niet uh, onder over praten, want hij uh, werkt voor de Landsatregaat, de Belgische. en ah, ja. die helpt. Hij, met uh, het vormgeven ja. van. Uh, en en die, dat door, zeg maar. door de AVG te loodsen. Zeg zijn ja. ze wat ik bij te stellen. of dat ja, ja. het is, Ja, et het is diezelfde landsadvocaat. die betrokken is geweest. bij alle wetgeving. rondom uh, uh, de coronacrisis. zoals de overheid dat aanduidt. Dus al die wetgeving is. Soort van min of meer. mede ingegeven door de landsadvocaat. Om eventjes een beeld te schetsen. van uh, uh. Hoe, hoe strikt en uitgebreid. zo'n. Uh, en zo'n landse advocaat te werk kan gaan. Maar ik zag net Johan tussendoor zijn vinger opsteken. Ik weet niet of je vraag inmiddels beantwoord is. Of je opmerking. De verkeerde knopje. Kijk hoor, nu ben ik te horen, maar is moet er, er echt in denk ik. Ik heb net de verkeerde knop. Ja, op de kermis. Ik net Je bent er Ja, nu ben ik wel te horen. Hè? Zonder echo. Ik heb net de verkeerde knop omgedraaid. Uh, nee, waar ik aan zat te denken. Ik bedoel, hackers. Uh, als je dan zo'n centrale database hebt van wat mensen allemaal hebben en gekocht hebben en verkocht hebben. Dan weet de, een hacker, die kan er ook zo in. En uh, ja, die weet meteen wat iemand heeft. Het, ik, ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is met een, uh, als je iets, wat de, de verhaal hoor je heel vaak als iemand dan uh, net, zes, er is dan ingebroken en uh, zijn de sieraden gejat, de rest hebben ze allemaal laten staan, dingen die van waarde zijn, en dan zeggen ze wel heel toevallig dat ik die net verzekerd heb, weet je wel? Dat hoor ik voor je vaak, dat hoor ik ook ja. vaak. Ja, uh, ik heb wel eens, toen ik bij de politiek, ging. Toen ik bij de politie werkte, toen had ik... Ja, ik, ik, ik heb daar in de catering gewerkt, hoor. <lacht> Goed zo, Jan. Even op dat de heb een gelogd ergens. <lacht> maar ik, ik, ik sprak wel eens met die agent... en die, die, er komt toevallig dat ter sprake... dat er ergens weer een inbraak was geweest. En toen zei ik voor de gein van... Ze zijn de sieraden gestolen. Ja hoe, ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? <lacht> en toen zei ik van... Nou, uh, vraag je. Is er, uh, had ze die net toevallig verzekerd? ja. En toen begon bij hem ook het belletje te rinkelen van wacht eens even, dat hoor ik ook continu, <laughs> weet je wel. Mm. Ik zei, is er dan niemand die eens een keertje naar kijkt of er een verband zit van, uh, dat er misschien iemand uh, die vriendjes is met een paar criminelen bij een verzekeraar werkt of zo? Ja, ja, ja. Ja, ja dat kan natuurlijk prima, ja. Maar uh -huh. dat lijkt me sterk, want kijk, de overheid zorgt voor de veiligheid van die data, Dus dat kan er niet uitgaan dan. <laughs> <laughs> <laughs> ja, We moeten er altijd om lachen, maar dat, ja, dat zijn er zijn altijd mensen die er nog in geloven. Maar het interessante is wel dat uh, uh, ja, bij de, de CDA is onderdeel van de Tweede Kamer. Hè? En recentelijk was wij, uh, bij het CDA die hadden een um, de lijsttrekkersverkiezing gehouden. En die lijsttrekkersverkiezing die moest opnieuw. Omdat, uh, omdat de uitslagen gehackt waren. Welis, weliswaar door een ethische hacker. Maar die liet dan zien uh, hoe je heel snel dat kon manipuleren. Die kwam bij toeval drie keer uit op Mona Keizer, Maar dat zei hij zelf ook. Dat is niet zo bedoeld dat je ging vanzelf. Uh, maar ja, die hebben dat dus zelf al intern niet heel erg op orde. En het, het gebeurt bij de overheid wel eens wat vaker. Uh, dat, alle di nee, maar dat digitale zaken die zijn, die zijn niet altijd op orde. Ik weet niet of je... Wat ze nou, um, uh, oude hand van, de, van de Partij voor de Dieren, heeft in de Tweede Kamer ook wel eens aangekaart. Het gaat niet per se alleen om digitale veiligheid. Hè, maar het gaat, het gaat ook om uh, digitale projecten waar heel erg veel geld aan wordt uitgegeven. En waar vervolgens niet zoveel resultaten uitkomt. Nee. Nou goed, uh, die CDA-verkiezing, uh, dat was gewoon een initiatief van de CDA zelf. Mm -hmm. Daar hebben ze waarschijnlijk een of ander 18-jarig... Uh, neefje gevonden die dan zo'n website in elkaar komt trappen, ja <laughs> daar zitten wel wat risico's aan. Maar als je gewoon kijkt naar wat de overheid tegenwoordig oplevert, uh, dan moet je ook uh, door allerlei processen heen, om voordat je iets op het internet trapt, om dat nog even goed te laten testen door ethische hackers. Mm -hmm. Dus de kans dat dat nu nog gebeurt is niet zo heel groot. En dat van die projecten die de overheid runt, ja die Lopen vaak gierend uit de klauwen. Niet altijd hoor. Dan gaan er ook wel projecten gaan, gewoon binnen tijd, geld, budget. Of tijd, budget en kwaliteit. Maar uh, ja, dan gaan er ook wel eens een keer buiten uh, budget. en we uh, Ja, maar dat komt ook uh, omdat het best wel complexe projecten zijn. En uh, dat, er, dat projecten zo lang duren, dat de requirements ook schuiven. En nou ja, uh, uiteindelijk is het ook andermans geld, hè? dus uh, dan moet uh, je mm -hmm. het ook niet zo, dan kun je nog een keer een miljoentje wegpissen op de verkeerde manier. <laughs> maar over het algemeen, even zonder dolle, de nieuwe websites van de overheid die aan het internet hangen, mm -hmm. die worden wel goed beveiligd tegenwoordig. Ja. Nou dan kunnen we daar Stap. in ieder geval rustig over slapen. Hè? <laughs> Nou, dan gebeuren er nog steeds heel veel schadelijke dingen mee, maar ja. daar waar je dan weer niet rustig op kan slapen. Maar in ieder geval kan niemand anders dan de overheid erbij. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. De kans is redelijk ja. groot dat dat goed in elkaar zit. Mm -hmm. Maar ik was, was er wel benieuwd, Ike, Want je zegt dat het een heel uitgebreid systeem is wat je dan uiteindelijk moet gaan bijhouden in dat door, in dat digitale opkopersregister. Uh, in, in hoeverre heeft, uh, is de politie ooit bij jou geweest? Of, of heb je misschien weet van in hoe, hoe dat in heel Nederland in elkaar steekt, de, de, in hoeverre uh, de politie gebruik maakt van zo'n register? En hoe, hoeveel heling wordt daarmee opgelost? Uh, dat is de, uh, ja, niet heel erg belangrijk in hoeverre de zaken worden opgelost. Uh, want ook in het jaarboek dan hebben ze het over twee, drie voorbeelden waarvan je denkt, ja, dat gaat ook voor met normaal opvormswerk ja eh, was je achter en het, het, het probleem natuurlijk met zo'n register is, je gaat op een gegeven moment gewoon je focust je, je daarop. en als een ondernemer eh, naast zijn register er nog een zwart register heeft wat het dus niet opgeeft, mm. ja, dan gaat de politie daar niet naar kijken. Je komen het achter door Zo is er een denk ik jaar drie geleden is er een pandjeshuis in Eindhoven gevallen. Uh, gesloten door de politie omdat daar geheeld werd. Hoe gaat dat dan? Uh, nou, Criminelen die weten van: oh, weet je, als wij uh, koud willen verkopen of sieraden of weet ik veel wat spulletjes en we hebben geen zin dat we in een register komen, dan moeten we naar Frank toe. Want ja, die doet niet zo moeilijk. En uh, uh, nou ja, weet je, de, die, die heeft gewoon twee palies: één palie waar hij alles uh, netjes opschrijft. Gister, en hij heeft een aparte palie waar hij niet alles opschrijft. De prijs dan misschien wat minder, of. Maar uh, nou, dan kun je het in ieder geval kwijt. Ja, dat zingt zich voor. Op een gegeven moment, dan. dan hè, de, de ene crimineel die, die praat met iemand die geen crimineel. of hebt is of hij maakt boos. boze. En... Ik hoor de... ik doorheen, maar getikken doorheen een uiteindelijk hoort ook de politie dit. Dus wat zijn ze gaan doen? Ze zijn gaan posten. Ze hebben gewoon. ze zijn gaan posten en kijken van. hé, hey, wacht even. Oh, Kennenwe, die persoon kennen we, die kennen we ook. Oh, dit is uh, het best. Ja, en op een gegeven moment hadden ze de prijs om inval te doen, dan nou, dat man ook geen cocaïne deelden en elke had gestoorde door gestoord de mercedes, uh, allemaal van alles mm. en nog het, deelde hij er allemaal op na, alles Ja, gewoon een kwalijke zaak. Als die cochtenspoor dankzij die het op dus gisteren, nee, uh, gewoon ouderwets recherchewerk. Wat je wel ziet, dit de deze gevallen van een collega, de uh, hier ook in Brabant, niet mag mm. nu. Uh, die eh, had op een gegeven moment, die had, die had af en toe wat in, maar die hadden geen echt, geen normaal register. Dus heeft alleen een digitaal opgegeven. Die had van een klant, gewoon een, een klant bij hem, die ooit een keer een trouwringetje had of een ringetje had gekocht, had die ringetje ingekocht en, en dan kon die van een klant korting krijgen op die. Dat was een klein, uh, 14 goud ringetje. ringetje, ja, Dat had geen aparte kenmerken aan, alleen 14 karaat goud. 585 staat op de ene kant. Hij schrijft erin: ring, goud. 585, eh, gewicht, prijs en gegevens uh, van die vrouw. En hij kreeg een bezoek van de politie. Mm -hmm. Want er was een aangifte gedaan, ja, en blijkbaar in die aangifte, ergens in het land, had die persoon: ja, want er staan nog bepaalde kenmerken in die ring, ja, er staat 585 in. <lacht> ja. Dus hij heeft tegen die agenten gezegd: ja, leuk dat je komt, maar dan kun je beter alles op slag nemen, want bijna alles wat je hier verkoopt is 14 graad goud. Dus overal staat 585 in uiteindelijk met een sisser af, maar het toont aan dat er niet meer per se onderzoek wordt gedaan op iemand bedacht, er nou? okay, wordt gewoon gekeken of iets het hit geeft, Hè? dus uh, de aangiften worden waarschijnlijk ook al algripten tot losgelaten en dan kijken je ja, dus van, ja. hé, okay, dit komt overeen met dat, laten we dan eens uit de stoel komen ja. en daarheen gaan, dan het starten. Dat is denk ik niet de manier, misschien dat het iets van aanknopingspunten geeft, ja. maar nou ja, maar dat, de, de, wat ik daar ook wel een beetje in hoor is dat het dus niet alleen maar afhangt van een, uh, een accuraat register hebben. En daar heel veel op focussen en dat we uh, dat helemaal goed dichtgetimmerd hebben. Maar het hangt er ook vanaf wat er vervolgens mee gebeurt door mensen die daar dan mee aan het werk gaan. En die dan ja. inderdaad zo'n politieagent in het, in het veld als het ware. Die dan denken van nee, ik zie dat en dat staan en dan trek ik die conclusie uit. Dus die dan... De, de hele uitgebreide informatie die oorspronkelijk bedacht is om daaruit te halen, dat die dan niet begrepen wordt door degene die daar iets mee zou moeten. Ja, oh, dat, dat ja, zou ook kunnen. Uh, maar wat. De... Ik denk die daar een klein beetje aan grenst. Uh, Sommige klankt ook. Dat maakt ook weer een tijdje geleden. in, uh, in de Edelmetaal, een eh, vakblad. Uh, dat was een juwelier in. Portland, Holland? zuid holland maar die hield ook een digitale opkoopproces erbij. Maar uh, hartstikke net het moment. Ze ook helingbestrijding, belangrijk. Deficatie, belangrijk. Uh, een drukke dag, veel goud ingekocht, Netjes allemaal inkoopverklaringen erbij met de geest van de klanten. Maar diezelfde dag geen tijd gehad voor het interne te schrijven. de volgende ochtend. En die kregen ze ah. dus een boete. Een boete, omdat ze dus het register niet adequaat bijgehouden hadden. Omdat ze het later hadden ingekocht, Ook al zeiden ze dan, ja, maar joh. Het is gisteren toch om heling te bestrijden. Ik, ik help daaraan mee. Alleen ik is het is druk geweest. Dat ik heb, nou, uiteindelijk hebben ze de rechter maar gelijk gegeven. Maar zo zie je dus dat, dat het niet meer gaat om het doel, maar echt ja, om de ja. van het middel. Ja, ja. Dat, dat begint al. Terwijl het nog zo nieuw is. Het is echt wel. Uh, het is, het echt, nou, ik heb bewijzen gezien. En er worden ook geen stukken vrijgegeven waaruit blijkt dat het uh, zo geweldig werkt. Mm het -hmm. is meer controle, het is meer informatie voor de politie en het is veel meer werk in zekere zin. En het, uh, ja, dus, ik, vind het, ik vind het eng, dus, zolang wij het er eind over niet hoeven, wil ik alles netjes gewoon in, in een register. dan weet ik ook wie ik voor heb die, die gegevens uh, wil controleren. Hè? Dus, uh, want ja, het zijn gewoon super privégegevens, dus de klant bij mij, die invloed, want het is best wel een privé iets als je het koopt. Uh, en daar zit, daar zit iets aan, weet je? Wel. Er zit een, een, een, een ketting die weggedaan wordt, dingetje om afscheid te nemen van een relatie of weet ik wat soort dingen. Dat is iets tussen mij en de klant. Nou, mocht er dan zo'n uh, verdacht zo zijn van dat wat, moet ik altijd terug te vinden, vinden, dan moet er inderdaad een agent op locatie komen en dat tastbare register. bekijken. Mm -hmm. ja, ik vind dat dat best uh, heel. Uh, en ook wat het om de veiliging gaat. Ja, ik geloof dat er vooral offline gewoon geen tekens erin, geen wifi, geen niks en uh, yeah, yeah. <laughs> ja, zeker voor het ontsteken, want het en privédata, maar ja, ja, ja, dus in papieren register is lastig te hacken zou je zeggen. Dat is zeer lastig te hacken, ja. Ja, ja. Dan moet je dus fysiek inbreken inderdaad. Ja. Ik had zelfs voor de Trump, die doet heel veel uh, nog met papieren. Gewoon omdat hij uh, inderdaad hij vertrouwt het hele digitale uh, gedoe, vertrouwt hij niet. Hij zegt ja, kunnen de Russen of de Chinezen ook meekijken. Dus, uh. Daar had hij, toch zelf, had hij toch zelf ervaring mee, begreep ik, of uh, niet? Uh. <laughs> uh. Maar goed, ja. Maar uh, wat ik, uh, uh, ja, Johan, je had het eerder nog even over, uh, over crypto. Hè? Maar die, uh, als je het nu zeg maar over veilige betaalgegevens hebt... Er zijn gewoon uh, uh, natuurlijk bepaalde cryptocurrencies, nou ja, voor de leken onder ons vergelijkbaar met Bitcoin, waar je misschien wel eens van gehoord hebt. Ja. Uh, de, de zogenaamde privacy coins, waar helemaal niemand er ooit achter komt wie wat gekocht heeft en, uh, en, en wat jij op je soort van privacy rekening hebt staan. Ja, laat la je la eens even zeggen: uh, Bitcoin is gewoon een openbare database. Iedereen kan meekijken, mm. dus ook de politie. Uh, kijk, het is wel, wel zo van, misschien heb je een wallet. Uh, ze weten niet, een wallet is gewoon een bepaalde string van uh, cijfers en letters. En zolang jij, zeg maar, je, je bitcoin nog niet omgewisseld hebt naar, uh, uh, bij, bij BTC Direct of zo... Waar je dus een KYC voor moet doen. Je moet je paspoortgegevens en alles. Uh, in de naam van je moeder, noem maar op. Moet je allemaal daar uh, ja, handigen. Uh, en je, je stuurt van die wallet... dus wat naar BTC Direct. Dan weet de politie of de overheid... die weet dan van... oh, die wallet is van Pietje. Mm -hmm. Weet je wel? En met Monero bijvoorbeeld... daar wordt het al wat... Uh, Moeilijker om erachter te komen, want die database wordt een beetje afgeschermd. Dus je kan niet alles goed zien van, van wie naar wat iets stuurt. Dus dat is vooral op de dark web heel populair. Mm -hmm. uh, ik zit daar trouwens niet zo vaak op hoor moet ik even zeggen maar niet zo vaak maar <laughs> ik heb wel eens gekeken, ik heb wel eens gekeken dus, uh... je hebt nooit een hitman ingehuurd om iemand om nee, te leggen, Ik nee, zo. ook geen drugs nee, gekocht nee. ik heb wel eens, nee. uh, dat is de eerste keer dat ik met bitcoin aanraken kwam, ik heb wel eens stevia gekocht dat is een uh, oh, jee. <laughs> artificial, uh, <laughs> of tenminste een natuurlijke, sorry, een natuurlijke uh, zoetstof ja. maar uh, ja, los daarvan uh, maar in ieder geval, ja, met privacy coins is het al wat mo uh, moeilijker na te gaan van wie, uh, wie iets een bepaald bedrag naar iemand anders stuurt. Dus, uh, mm. en, daar, en je hebt dan ook nog eens de mixers. Dus dan uh, heb je een mixer en een, een, een, een hele bak met uh, adressen. En dat wordt dan door elkaar gemixt, geblenderd als het ware. Zodat de mm. buitenwereld ook niet uh, direct weet van wie een bepaald bedrag naar iemand anders stuurt. Dus uh, ja, ja. Ja, maar er is dus, ja, blijkbaar, want er is wel degelijk een markt voor om dus ook gegevens uh, uh, uit de handen van de overheid te houden. Ja, ja, ja. Weet je, niet dat je nou denkt van, nou, zelfs ik, ik moet die overheid extreem wantrouwen, zo, maar sommige dingen die wil je gewoon voor jezelf houden, weet je wel. Ja. Ja. Maar het is nog steeds mogelijk om uh, jouw Bitcoin-adres uh, geheim te houden. Mm -hmm. Dus Het is, mag dan wel zwaar een openbare database zijn, maar ja, zo, zoals ik net zeg, hè, zolang jij nooit een. Uh, ...van een wallet naar een uh, een of andere... Uh, ergens naartoe... ...naar een wallet heb gestuurd waarvoor je een KYC moet doen... Ja. Uh, ...dan kunnen ze er nooit achter komen. Dus je kan wel bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ...nou ja, ik ruil het, uh, mijn bitcoin om... ...voor een, een bedrag in Monero... ...en dat stuur ik dan weer... ...naar een uh, andere bitcoin wallet of zo... ...weet je wel. En mm. dan, dan is het in ieder geval voor de buitenwereld... Uh, ...wat minder, minder inzichtelijk... ...van wie een bepaalde wallet is. Dus ja... Wat ik me ook wel zit te bedenken is, weet je, de, de, heeft de overheid eigenlijk voldoende uitvoerende capaciteit om al dat soort uh, privacygegevens te beschermen? Dat lijkt me toch helemaal niet. Of om daar op te handhaven, als dat een keer geschonden wordt, weet je, hoeveel aangiften worden er eigenlijk van gedaan en hoeveel wordt er opgelost? Nou, er stond afgelopen uh, week een artikel in de gezaghebbende Telegraaf. Uh -huh. uh, dat ging over uh, dat de overheid dus gewoon steeds beter in beeld heeft welke geldstromen er zijn. Uh -huh. uh, dat, dat men ook steeds beter in beeld heeft de, de, de zwarte economie. Uh, ja, met z'n zelf die uh, website kunnen we. Nee, maar gewoon door uh, al die data van banken van gedachte transacties bijvoorbeeld... Uh, uh, om die uh, te gaan koppelen en uh, ja, dat, dat men daardoor wel steeds beter uh, ziet wat er nog meer gaande is. En uh, ja, daar dan ook vervolgens een deel van te eisen. Want het komt natuurlijk uh, neer op dat men daar dan 100% van eist. zijn in de slagname. Ja, ja. ja. Dan, uh, dan, uh, om de eigening. Bij de kleinere spelers dan denk ik toch, want als ING en Rabobank zo allemaal in gigantische miljarden, drugsgeld, schandalen en Tibor dan, dan gaat het om percentages, dan gaat het echt niet om 100%, toch? Ja, uh, dus onze de banken moeten uit. er zelf ook zelf. Er zeer goed mee bezig zijn en ze moeten ook aantonen, inderdaad, het proces aantonen dat ze dat goed volgen. Dus het gaat over de WWFT. en uh, de wet witwasfinanciering uh, terrorisme. Ja. Zoiets betekent dat. Ja, ja. En als ja. de overheid is daar dan wel weer van uitgezonderd, natuurlijk. Dus als je terroristen in Syrië steunt, dan uh, kun je niet een handhavingsverzoek doen uh, daarop. Dat is dan wel weer jammer. Hmm. Maar uh, daar, uh, dus die banken moeten gewoon bepaalde processen volgen. En waar ING dus ook mee in de problemen is gekomen, is dat ze die wet niet goed, uh, dat ze daar geen goed uitvoering aan hebben gegeven. En dus nog steeds. Uh, de mogelijkheid hebben gegeven geld wit te wassen slash terrorisme te financieren. Hmm. En uh, ja, daar is nu ING natuurlijk zichzelf ook aan het verbeteren. En andere banken waren dat aan, aan, aan het doen. Dus ABN AMRO gaf ook eerder deze week aan op de rug te gaan, uh, om dat uh, dan uh, nog beter te kunnen doen. En ook de bank gaan nog wat beter samenwerken. Mm. Uh, maar dat hebben ze dus ook nodig om niet die boetes te krijgen. Dus dat is ook weer hetzelfde wat je bij dat register hebt. Dan ja. wordt het niet goed vullen van het register wordt al een ding. Ja, ja, ja. Uh, en, en dat zie je ook bij de WWFT. Uh, zie je dat. Nou ja, ik, ik heb ook met de WWFT te maken, hè. Dus, uh, ik heb zelf een, een controller gehad van iets wil aangelegen. Uh -huh. En uh, wij moesten ook een risicoprofiel uh, maken, dus risicopleid, dus ik heb ook beschreven over, over, over hoe ik terrorisme tegenga. dus ik heb ook aangegeven dat ik mannen in gewaarde met bomvordels om, uh, die <laughs> aan niet goed lijken, ik heb het zo omschreven hoor, het dus, ja, was, was van vrij, maar ik denk ja, ik, vind het, ik vond het zo ontzettend stabiel. Maar ja, ze zijn dus uh, goud opgekoopt met juweliers, zo heel lang zijn ze allemaal aan het uh, aanlopen. En uh, ja, dat is ook wel, wel interessant, ook tussen uh, uh, uh, juweliers of pandjeshuizen, want verpanden valt nu dus ook onder WWFD. En daar staan ze strengere regels voor dan, uh, dan bij een normale uh, inkopen. Dus mm. als jij normaal gesproken uh, met uh, een goud inkoop, of wat dan ook, dat is op een waardevolle goederen. Als het de voederen. Uh, 1000 euro moet je gewoon via de bank laten gaan, Als moet je het melden. Hè? Uh, bij verleningen is, is het bedrag al lager. En dan is het al dat u, überhaupt bij zoveel duizend moet je het sowieso melden, ongeacht of via de Dan maakt het niet uit of het uh, via de bank gaat of op contant, bij verleningen. Uh, je moet het dan sowieso melden vanaf een bepaald bedrag, en ja. bij inkopen dan gaat het echt om de hoogte van het bedrag. Is het voor, uh, al, al is het 100.000 euro bij ze spreken, zolang het via de bank gaat dan is het prima voor een inkoop. Wel, dat is de verantwoordelijkheid van de bank. Verlenen is het anders, en ook als het gaat de privacy als uh, dingen inkoop, ja, ik heb dan, van die hoesjes eigenlijk die je de onbelegtiematiemwijze doet als je kopie maakt, wel dus allemaal recht uh, als beschermen. Uh, zodra je als uh, bedrijf dat een hoop leent, dan, link, uh, dan dat gaat sowieso de WFT gaat voorbij aan de AVG volgens mij op twee, drie keer toe door die ambtenaar verteld. Dus dat dan ja, mensen die gaan stijgen op die van legitimatieprijs, ja, dan moet je gewoon geen boodschap aan hebben of je maakt een kopie of je schrijft alle data over met de hand die er op het legitimatiebewijs staan, zodat wij kunnen nagaan of uh, de gegevens wel klopt, ze kunnen we makkelijker dat dan haal ze makkelijker uh, val een valse ide idee eruit halen. Ja, een groot aapverhaal, want ik heb gewoon een scanner, is gewoon een die dus ook legitimatiebewijs op echtheid scant, zeg maar. je mm. die, die haalt er al een heleboel uit. Maar, uh, maar goed, dat is, dan, dat is dan hun verhaal. Zullen we voor alles weten? En dan breidt zich dat waarschijnlijk straks ook wel uit tot de, tot de inkoop. Dan zeggen ze dan: ja, we hebben dit regime al voor te lenen. En eigenlijk slaat het nergens op dat op het moment dat iemand iets verkoopt met de wil om het terug te kopen. En er waarschijnlijk ook minder voor krijgt dan wanneer hij het direct zou verkopen. Dat, dat die aan een strenger privacy inbreukmakend regime onderhevig zijn dan wanneer je het direct voor direct zou inkopen. Aan de uitrollen op een normale e ingevoegd, dat, dat zal waarschijnlijk de redenering zijn. Het in ieder geval bizar, want we zijn geen groot bedrijf, we zijn redelijk klein, zo groot zijn de bedragen over het algemeen niet, maar ja, we zijn toch een dag of twee dan bezig met uh, de dagen bezig, dan één iemand die dan aan het controleren en die heeft dan niet zoveel van hoe het systeem wer werkt, wil een speciale uh, belastingdienst IT'er hebben komt die dan en die zegt dan van yo, uh, hoezo dit werkt, gewoon zoals het werkt, hè, op te gewoon Dan zit je er gewoon een, uh, een audit uh, output op, dus kan het dan je een uh, expect file, hou uh, uh, je lekker bezig. Ja, en levert ook weer die extra kosten op, die ja, ja. Uh, terugkomen in, bij verpanding in ieder geval op uh, lagere uitkeringsvragen. Ja, ik krijg toch een beetje... Het, nou ja, in ieder geval, er ontstaat... Er, of het nu intentie is of niet... maar er ontstaat een soort van lieverlee... een samenwerking tussen allerlei... grote bedrijven en, uh, en een overheid. Dus bijvoorbeeld grote banken die too big... too veel zijn. En, uh, en willen beantwoorden... aan allerlei wet- en regelgeving en dan onderling gaan afstemmen met de overheid... van hoe het op de meest handige manier... ingericht kan worden. Ja, En ook too big worden, omdat er zoveel... regelgeving bij komt kijken dat... Uh, men niet als kleine bank kan overleven. Of, ja. Omdat uh, consumenten steeds minder bereid zijn om voor bankdiensten te betalen. En ook die, die uh, verschillen tussen uh, overmaken en ontvangen. Dat daar uh, de renteverdiensten ook niet mee uh, meer gepakt kunnen worden. Mm. Uh, dus dan zie je dus ook uh, dat die banken steeds groter worden. Volgens laatst nog Bunk en Ego uh, die dan uh, zijn uh, samengegaan. Mm -hmm. om uh, Egon te helpen het compliance verhaal beter uh, voor elkaar te krijgen en bunk uh, voor de klanten en de klanten uh, nou, en de klantenbase en uh, ja, daardoor worden die banken ook steeds too bigger mm hoeveel -hmm. ja, je houdt eigenlijk alleen maar een, een fiat geld wat een monopolie systeem is, hou je in stand mm -hmm. en daar is dat ook voor nodig, uh, want als dat systeem invalt, ja, dan uh, in elkaar stort en de waarde van de euro achteruit uh, gaat omdat mensen alternatieven vinden, zoals bijvoorbeeld bitcoin. Mm -hmm. uh, dan uh, gaan ze, ja, gaat het hele eurosysteem er waarschijnlijk aan. En dus ook de controle over de mensen. Maar gelukkig ja. moeten ook bitcoin-transactie, of als je als bitcoin-munt uh, zaken wil doen in de EU, moet je dat tegenwoordig allemaal melden en moet je aan eisen voldoen... Uh, ...bij de AFM... ...in ja, Nederland ja, ja, ja. in ieder geval om... Uh, ...überhaupt hier wat te maken. Je mogen... kunt het ook gewoon zonder proberen dus, hoor... Uh... Maar, uh... Ja. <laughs> ...alleen als je het om wil wisselen... ...naar, uh, naar eurotjes. ja ...je kan er nog wel via websites... ...zoals local.bitcoin.com... ...kun je nog wel een afspraakje maken... ...met iemand uh, die dan jou... ...of, of uh, contant of via PayPal... ...wat opstuurt... ...maar dat gaat dan wel om hele kleine bedragen... ...maar goed... Uh, dus politie, politie, als jullie luisteren, dat is de manier waarop mensen... Dat ja, nou, maar daar werkt ze ook met een, een, een, een het? Uh, re reputatiesysteem. Dus voor mensen die, uh, die hebben ah, een bepaalde ja. score uh, van dat ze heel betrouwbaar zijn en zo. Maar uh, we mm, kregen mm. een vraag via de chat uh, van Jurian. Ja, oh, okay. uh, die heeft natuurlijk ja. nog niet de hele uitzending geluisterd. Maar hij vraagt... Wat uh, mm. was het ook weer? Uh, vinden, vinden jullie dat de kijken, overheid privacy moet handhaven? Zucht. Yeah. Ja, ja, ja, in de zin van uh, in dit geval, nu die wet er is en uh, mensen ook echt uh, ja, dat, dat de privacy wordt geschonden als, als je het niet gaat handhaven. Dan krijg je situaties zoals bijvoorbeeld uh, wat je in Portugal en ook Oostenrijk uh, aan het begin van de avg tijd had. Waarbij met name Oostenrijk ook de overheid zei van ja, we gaan helemaal niks aan de handhaving doen. Dus dan zie je ook meteen de prioriteit uh, van het privacy-vraagstuk. Zie je dan uh, binnen bedrijven of in zo'n land zie je dan uh, achteruit gaan. Dus als je het doet, dus zo'n een een hele wetgeving optuigt, zoals AVG, uh, ja, dan moet je dat eigenlijk ook gaan handhaven. Vind ik, of gewoon ik vind dat er eigenlijk helemaal geen AVG hoeft te zijn. Maar ja, mijn vraag noemen. is dan eigenlijk van, uh, kan het ook bu buiten de overheid omgedaan worden? Dus, uh, ja, ja, maar daar hebben we al ja, over ja, gehad. Oh, ja. Uh, ja, ik meer voor jullie die uh, dat stukje nog niet heeft meegekregen. Misschien dus je het even in een notendop kan vertellen. Nou, ik weet, ik weet, wat ik eigenlijk nog wel interessant vind, is om dat gewoon eens uit te werken. Van hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Wordt het misschien al ergens op de wereld gewoon op die manier gebruikt? Er zijn natuurlijk gewoon wel systemen om dat te beschermen, sowieso al gewoon allerlei software die ervoor zorgt dat niet zomaar al je informatie uh, ineens uh, te pakken gekregen kan worden door allerlei mensen. Ja, kijk, euh, hallo, onze, onze mogelijkheden om encryptie en zo te gebruiken, die zijn ook door de overheid beperkt. Het ja. is dus toch juist ook de, de overheid die ook zegt van joh, uh, die uh, bedrijven die moeten ons een achterdeur geven. Hè, die moeten het niet te ingewikkeld maken, wij uh, hebben die achterdeur hebben nodig. Oftewel, er moet een, een lek zijn. Al van tevoren al uh, in jullie dienst om het front mogelijk te maken om mee te luisteren of mee te kijken, etc. Mm. Dus uh, uh, het kan beter, sowieso. Feitelijk toch? Ik bedoel, een, een, een schip waar een gaatje in boord om naar binnen te kijken, is yeah. een, een <laughs> schip makkelijker dan zinken. Dus uh, als je zegt van, nou, uh, wat kan de overheid doen te handhaven, is in eerste instantie op onze gebruikers beter te waarborgen. In eerste instantie te zorgen dat die lekker niet zijn. Dat is al één door terughoudend terughouden moeten zijn met het, het opstarten van allerlei databanken met allemaal gegevens waar ze waarschijnlijk niet eens mee om kunnen gaan. En het is ook al lang duidelijk dat ze, eh, of het dan gaat om terroristische aanslagen et cetera, dat is altijd ja, oh ja, we we, dus we kenden dat persoon, ze konden het uiteindelijk niet voorkomen, want ja, we vertelden over data aan data, ze kunnen er niks mee, ze laten de meest geavanceerde algoritmes op los, maar ze kunnen er uiteindelijk niks mee. Dus ze verzamelen blijkbaar meer dan noodzakelijk. Ze zitten overal ter wereld, tenminste in de westerse wereld, eh, eh, houden overheden zich niet aan de, aan de principes van de regels die ze opleggen, namelijk professionaliteit bij datavergaring, eh, los van het feit dat het allemaal zo veilig is. Ik, tenminste, in de tijd dat ik studeerde, eh, was het allemaal eh, als het ging om eh, de beveiliging van afgegevens, alleen al de waren er aan wachtwoorden, een paar collega of een paar agenten die, die hadden die wachtwoorden, dat deel je dan met collega's, want ja collega's val je niet af, want, hè, als een hey, jongen soms, <lacht> uh, Kees, luister, uh, die ex van mij, die had weer zo'n geflikt, uh, maak een nummer voor jou dan, dan komen. Ja, logisch, dat zijn mensen, mm -hmm. weet je wel, uh, maar het laat wel zien dat uh, dat, dat er wel wat haken en ogen zitten aan die veiligheid, Dan geloof je jou echt wel dat, dat we op het algemeen de, uh, de veiligheid van de overheidssites, dat dat allemaal wel redelijk in orde zal zijn. Mm -hmm. Maar hoe meer ze verzamelen, hoe meer data er is, hoe ze het nou we hebben het nou, hè, ze streven nu naar de transactiedata van alle burgers, weet je, dus zoveel data uh, dan, dan is een foutje hoe waarschijnlijk ook heeft dan gigantische gevolgen. Gigantisch en dan hebben we het nog niet over uh, ja, de, de, de, de risico's als er iets misgaat met het verwerken van die gegevens. Want hè, er zijn ook, uh, de, als je de publieke omroep alleen al kijkt, er zijn een aantal gevallen geweest waar ze een speciaal items hadden in een van de geloof ik. Mensen die onterecht een verkeerd stempel krijgen. Dat er uh, iemand wordt aangehouden, die noemt de naam op van iemand die echt bestaat, wie in de klas is gezeten. Mm. en degene wie is naam genoemd wordt die blijft jarenlang in politiedossiers hangen en dan, oh, dan wordt er een inval gebleven ook oh, nog netjes een belasting betaald gooit spouten, nou. hij zit in een systeem en hij komt daar niet uit en dat zijn dingen die tot voor een kwartier van nog beelden en dusdanig speelden dat het gewoon op het publieke omroep een item was, een topic nou, eh, voor iedereen die wel eens met de overheid gewerkt heeft, weet dat Meestal wel wat langer duurt voordat er veranderingen komen, of dat het object op de start afgerond moet worden. Dus hoe verder dat nog steeds te veel zijn. Het lijkt sterk dat er iets te zijn. Hoe meer data je verzamelt, en hoe, hoe meer algoritmes, hoe, hoe groter de kans dat er iets mis lijkt te gaan. Uh, uh, ja, ik vermoed dat ze alle data die men gebruikt om analyses te maken op het gedrag van onderdanen, eh, dat dat vooral gewoon in een soort data warehouse eh, terechtkomt. En op zich hoef je dan niet meer op een hele... Eh, dat data warehouse kun je wel gewoon heel goed beveiligen als een soort van kasteel te midden van een eh, vlak land. Maar eh, dat die data die dan geanalyseerd wordt op een gegeven moment wel uit die uh, uit die verschillende plekken waar het vandaan komt, weggehaald wordt. Ik vermoed dat ze dat doen. Hm. Uh, zeker als uh, zijn. Dan moet je een procedure starten om het nog uh, weg te krijgen. Want, uh, ik heb het van meerdere mensen gehoord. Die dan, Eén uh, nou, jongen was bijvoorbeeld betrokken in zijn puberteit... bij een, uh, het omverschoppen van een vuilnisbak. Hij heeft die, uh, die, die bak niet omver geschop. Een vriend van hem deed dat. Maar de agent die gooide toen iedereen op de bom... En uh, dat heeft, uh, nou ja, hij was het helemaal vergeten, weet je wel. Maar twintig jaar later, toen hij ergens ging solliciteren, moest hij een VOG'tje doen. En het stond nog steeds erin. Terwijl officieel hoort het. Bij de vuilnisman, bij de vuilnisdienst Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon bij een ICT-bedrijf. <laughs> bij een ICT-bedrijf, maar uh, hij moest een VOG'tje doen. Oh, dat, en... dat. is echt heel raar, want het is totaal niet relevant klopt, voor. klopt. Die maar in ieder geval, het zat erin. Hij is toen afgewezen. En uh, dat was op basis daarvan, weet je. Of de VOG werd afgewezen, geloof ik. En uh, nou ja, toen zag ik dat dat erin stond. En officieel moest dat na vijf jaar gewist worden. Dus, uh, en het de ergste was, hij heeft zelf die valensbak niet omgeschopt. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Nou, je ziet het ook met BKR-registraties uh, van mensen. Die, uh, dan willen ze bijvoorbeeld uh, een hypotheek. En dan uh, kunnen ze die hypotheek niet krijgen op ja. tegen hun verhoogde rente. Omdat er uh, nog een BKR-registratie is. En dan uh, wil men dat ook weg hebben. Mm. Maar... Uh, als als het gewoon rechtmatig is om die BKR registratie in stand te houden, dan blijft die gewoon daar en moet degene de hypotheekverstrekker uh, moet je die informatie gewoon uh, geven op basis waarvan die hypotheekverstrekker dan eigen ja. risicoafweging kan maken maar ja. dan zie je dus ook heel vaak grote druk om uh, dat soort momenten, al die kleine postjes die dan op dit BKR, BKR overzicht komt om dat dan weg te poetsen en, uh, nou ja, soms zijn uh, het van die kleine dingen en dan denk je wel eens van, uh, dat is gevaarlijk hè, dat is willekeurig, krijgen we een beetje. Ja. Uh, dat als het netjes gevraagd wordt en het is een klein bedrag, dan heb je weg ermee. Maar uh, soms ook is het gewoon een agressief iemand die gewoon echt heel onbeschoft vraagt van, ik doe die BKA-registratie, zorg dat die uh, verwijderd wordt. Dan ben je veel minder genegen om nog uh, dat soms best wel aanzienlijke bedrag uit die BKR registratie ja. weg te halen. Mm -hmm. En dan uh, ja, heeft zo'n persoon wel een probleem als hij een huis wil kopen. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, uh, aan de andere kant, uh, als het de, de dienst die aan BKR gevraagd wordt is om juist daar informatie over te geven. Ja. En uh, ja, als iemand dan zich als een hufter opstelt richting uh, medewerkers, ja, dan... Uh, Hou je je wat meer aan de regels dan als, uh, als er hele kleine bedragen betrokken zijn en ook bijvoorbeeld die schuld is naar het einde toe gewoon goed afgelost ah, en dan uh, mm. haal je hem gewoon weg en dan is diegene wel geholpen. Nou, ik vind het op zich ook nog niet zo raar om bij te houden hoeveel schulden iemand heeft en zo, en om de, zodat je als bedrijf een beetje afweging kan maken van hey, heeft het, uh, is het eigenlijk veilig om met deze persoon in zee te gaan of niet? Ja. Maar uh, om even terug te komen op die vraag van Juri En als, uh, als ik daar nou als libertariër over nadenk, dan denk ik dan denk ik van. Hey, nee een, een overheid als je hem al zou moeten hebben, dan moet die alleen maar handhaven op. Uh op schendingen van lichaam of eigendom... ...en dan, dan ga ik, gaat het kronkelen in mijn hoofd van... ...in hoeverre is een schending van privacy... ...een schending van, uh, uh, van je integriteit van je lichaam of je eigendommen. Ik denk zelf ook dat privacy ja, wat... iets is, is wat je zelf uh, voor, moet, voor moet opletten, weet je wel. Ja, uh, denk ja. ik ook, ja. Ja, ja maar soms uh, bijvoorbeeld met, met health data of uh, financiële data... ...ja, je wil bijvoorbeeld niet of tenminste in Nederland is het niet gebruikelijk dat salarissen over het algemeen bekend zijn. Mm -hmm. En je wil gewoon dat, daar, dat die informatie goed beschermd wordt. En uh, dan leid je soms wel degelijk schade als uh, bijvoorbeeld, um, nou ja, bijvoorbeeld je salaris bekend wordt. Als je bijvoorbeeld op Facebook iemand speelt die heel erg arm uh, is... Mm -hmm. En uh, vervolgens blijkt dat je best wel aardig inkomen verdient. Ja, dan kan je hele geloofwaardigheid in bepaalde discussies kan dan uh, onderuit gehaald worden. En leidt je schade, wat in dit geval klein bier is, ja, ja. is dan alleen maar over lullige Facebook-discussies. Uh, mm -hmm. Maar uh, ja, als we, schade kan uh, emotioneel zijn. Nou, dat is altijd heel vaag natuurlijk. Uh, daar kun je heel veel aan ophangen. Mm -hmm. En dan uh, is dat gewoon een, een soort van. Uh, een box van, ah ik weet niet meer hoe die box heet, maar de box waar allerlei extra gevolgen uitkomen die je vooraf niet had voorzien. Pandora's box, volgens mij. Ja, ja, ja. En, um, maar fysieke schade. ja Als je dan bijvoorbeeld een doelwit wordt van, van roof, uh, niet door de overheid, maar gewoon door criminelen, omdat hm. ze weten, hé, daar zit iemand met veel geld die waarschijnlijk ook leuke bezittingen in huis heeft. Ja, dan lijkt je wel degelijk schade doordat die. Ja. informatie bekend is geworden. Maar dan komen we wel op dat volgende punt toe. Van in, in hoeverre zorgt dan wetgeving... gewoon puur de wetgeving op zich... Hè? dus niet de handhaving, maar dat er een wet is... in hoeverre zorgt dat ervoor... dat die gegevens ook daadwerkelijk veilig zijn. Het komt dan gevolg, volgens mij veel meer... doordat er bedrijven zijn... die slimme oplossingen bedenken... om jouw gegevens veilig te houden. Ja, maar dat gaat ook steeds verder. Want uh, cybercriminelen... of cyber, dat is een fiktig naamwoord, woord... maar goed... Uh, die worden ook steeds slimmer en er wordt nu gewoon door middel van koppeling van computers, laat ik het maar even zo noemen, mm -hmm. uh, wordt het ook steeds makkelijker om uh, encryptie, die we nu nog gebruiken, ecliptische encryptie, om dat te gaan uh, berekenen. En dan zul je weer naar een vervolgmethode moeten voor je encryptie, die uh, ja, gewoon veel zwaarder is en waar je meer computervoorzieningen voor nodig hebt om dat te realiseren. Je hebt daar nieuwe ja. kennis voor nodig. Dus je moet dat, het is wel een, een huis wat je moet onderhouden en dus ook uh, ja. Nou, dat snap ja, ik. Snap, ik snap het volledig. En, en dan de, denk ik van ja, als je dus vindt dat de overheid er iets aan moet regelen, waar is het gigantische uh, datacenter slash think tank van de overheid die zich bezighoudt met, uh, uh, met hoe je het beste de data van, van de burgers kunt beveiligen. Ik geloof dat dat toch echt bij het bedrijfsleven ligt in Nederland. Ja. Om onderzoek te doen. Dat soort diensten horen, of kunnen gewoon prima door, de, door het bedrijfsleven geleverd worden. Maar volgens mij gebeurt het ook op dit moment. Toch alle innovatie op dat gebied die komt van bedrijven, niet van de overheid. Ja, de, de bekende Capgemini's en uh, nou ja, dat soort bedrijven. Uh, hoe heet dat ook weer? Want dan moet je er ook natuurlijk meerdere noemen. Capgemini, we hebben CGI. Ja, Die zijn dol op dat soort uh, opdrachten. En die... Uh, die vragen gewoon wat de overheid vraagt. En uh, ze kunnen alles leveren als je maar gewoon betaalt. En vervolgens zet dan een overheid zoiets weer in een wetgeving... zodat bedrijven eraan moeten voldoen. Dat is het perfecte. Dan krijg je de lobby ja. achteraf om uh, te zorgen dat dat dan ook in de wet komt. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij een bedrijf... Uh, waar ik ook nog wel steeds mee te maken... Heeft. Die verkocht op een gegeven moment in de aanloop van uh, ACG, toen werd wet bescherming persoonsgegevens al was, maar toen kwam AVG eraan daarna. En die verkocht uh, toen ook hun diensten aan ons. Onder het mond van, ja wij hebben aan de onderhandelingstafel gezeten uh -huh. met de EU. Die persoon zelf. Ja, ja, ja, ja. En wij weten dus het beste wat er allemaal in zit. En toen zat ik echt van, wat een smerige vuilakker zijn dit ook. Dat... Ja, maar dit is toch, maar kijk, de, de heel veel mensen die als ik ze spreek, hè, gewoon, gewoon normale mensen. een normale baan die heeft zich helemaal niet zoveel met dit soort uh, de, voor heel veel mensen ingewikkelde zaken bezighouden. Uh, die geloven dat gewoon niet als je dat zegt. Die denken, nee, maar zo, zo kan de overheid toch niet bezig zijn. De overheid is toch begaan met het lot van de burgers. Die zal toch nooit op zo'n rare manier met allerlei foute grootkapitalisten... slash multinationals in zee gaan. Ja, ja en die, dan zit ik daar als panagist, zit ik daar van haar te luisteren. En ik, ik, ik raak zwaar geïrriteerd dan. Maar je moet natuurlijk professioneel blijven en daar niks van blijven bovendien. Mm -hmm was het ontzettend uh, D66 en uh, maar, maar van binnen kook ik gewoon van frustratie erover mm -hmm. en uh, nou, aan de andere kant moet ik het bedrijf wel dan gewoon helpen om dan verder te komen maar uh, ja soms probeer ik dan wel eens een keer s'avonds als we bijvoorbeeld ergens op een hotel zitten en dan ah, in een bar wat bier erin te gooien en dan mm -hmm. gewoon te kijken of ik er wat meer los kan krijgen. Ja. Maar dan zie je wel dat ze heel erg terughoudend zijn... met informatie erover te geven. En dat is wel jammer, want... Uh, er zit wel van... daardoor kunnen ze wel heel veel geld verdienen. Dus uh, zorg dat die er is. En hey, ja, we hebben ook nog hier diensten die we kunnen aanbieden... om te zorgen dat jij die wetgeving kan voldoen. Mm. Ja, ik, ik vind daar wel wat van. Maar uh, ja, ze laten daar niet al te veel over los, helaas. Nee, nee, nee. Nou, We hebben het de eerdere uitzending ook al vaker over gehad... dat... Uh... Er zijn allerlei juristen die daar ook, uh, ook gewoon heel veel geld aan kunnen verdienen als er weer ergens nieuwe wetgeving komt. Dus die, die hebben, in mijn beleving, hebben die vast een, een lobby bij de overheid ook om te zorgen dat er. Dat er wel een ontwikkeling blijft zitten in, in de wetgeving die er. is. Uh, zorg goed hè, wordt. Willen, uh, die, die, die, Er zijn vaak politici, uh, die hebben dan een bepaalde wetgeving zelf geschreven. Dan gaan ze vervolgens en dat is zo ingewikkeld. Dan gaan ze zelf als uh, adviseur uh, voor een paar ton per jaar gaan ze dan uh, zo'n zorginstelling uh, vertellen hoe hun eigen wet in elkaar zit. Uh. Ja ja, maar dat is heel vaak is dat ook een heel heel goed. Uh, ...heel goed verkooppunt op je cv... ...als je bij bedrijven gaat werken... ...die met veel wetgeving te maken hebben... ...als jij bij een overheid hebt gewerkt... ...die zich ja. met die zaken bezighoudt. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk we net over bitcoin... ...maar de allereerste bitcoinregulering... ...was ook zo iemand... ...die had zelf de wetten geschreven... ...en ging, vervolgens ging hij bij allerlei beursen... ...voor cryptobeurzen en zo... ...en handelaren gingen die mm -hmm. ...even langs, even geld opstrijken... ...want ja, hij was de enige die wist... ...hoe die wet in elkaar zit. Weet je wel? Dus ja, ja. ja, het is een soort bizar mechanisme ja, ja. inderdaad. Maar ja, vandaar dat je dan naast te denken over hoe komen we daar vanaf. Ook wel over dat, dat is eigenlijk wel een, wel een kritiek die, die libertariërs volgens mij delen met socialisten gek genoeg. Uh, dat we ook problemen hebben met die, met die corporocratie, zeg maar. Dat clientelisme wat je, uh, wat je ook in Nederland volop ja, ja. hebt. Hè? Met, met ja. de horende witte en criminaliteit. Dat wordt een onrechte of, marktwerking ja. wordt genoemd. Ja. Ja. ja, wij zien het als de overheidsinmenging of gevolg van overheidsinmenging en bij de SP zien de meesten dat wel als kapitalisme inmenging, zeg maar. maar... Nou ja, maar er is, kijk, wat we, mijn broer die is SP'er en, en ze hebben ja. daar een hele mooie term voor bij, des, dus altijd leuke discussies heb ik met hem, maar de, de hebben, die hebben daar een hele mooie term voor. Zeggen, nou corruptie kan niet bewezen worden, maar er is wel duidelijk bewijs voor een te sterke verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven. Ja, klopt. Heel, heel netjes gezegd, maar dat is wel door een onderzoekscommissie van de overheid zelf ook gewoon vastgesteld. Mm -hmm. En vervolgens gebeurt er natuurlijk niks mee in, uh, in, uh, in, uh, in de praktijk van, uh, van het kabinet en, en de Tweede Kamer, cetera. Maar uh, het is It's wel iets wat ook van bewust zijn. Wat zei uh, Eike? Het is een revolving door, weet yeah, je. Het zijn mensen die er werken en die, die weet je, je, je, discrimineert toch altijd een beetje naar de mensen die dichtbij je staan uit je eigen omgeving. En als jij uh, bij KPMG gewerkt hebt uh, en je hebt een leuke kinesje gelopen en je hebt een paar vrienden en een paar gaan bij de overheid werken en je werkt uh, bijvoorbeeld bij Shell of uh, later, weet je, uh, je kent elkaar allemaal, dan, mm -hmm. dan is het toch makkelijk om dan te zeggen op een borrel van hé, hey, hoe is het, hey, ik moet dat, dat... Oh, joh, dan moet je Frans de Keft dan, uh, Ah, dat komt goed. Uh, kijken we al wat we kunnen doen. Weet het, zo werkt het. Het zijn ook mensen. Het zijn mensen. Ja. Dus, en het wereldje is heel klein. Super klein. Ik, denk dat dus... dat wereld klein. En ik dus... vind dit nou een interessante. Want je, uh, we zijn over het algemeen met z'n allen niet zo fan van GroenLinks. Ook al ben ik daar vroeger wel ooit eens een keer begonnen in mijn donkere <lacht> <Drie> jaren. <zomaar. lacht> maar, uh, uh, maar juist GroenLinks die. Wel eens heeft gewezen op dat old, old Boys Network en dat ze dat wilden oprollen ook ik weet niet in hoeverre ze er nu nog mee bezig zijn maar, maar anders, ja, maar an, anarchist Wijnan duivendak was daar destijds wel mee bezig Eentje natuurlijk helemaal verguist om allerlei andere redenen, maar die, uh, die had dat ook wel prima door in die tijd en dat is er nooit uitgekomen, zeg maar hè. Het, is, het is nooit verholpen Zit dat probleem Zou zelf niet een ja, het... Old Boys Network uh, GroenLinks? ja, het zou <laughs> ja, ook een ja, ander ja. de... netwerk ja Volgens mij de, de, de, de SP en de Partij van de Dier of zo zijn geloof ik nog de enige twee partijen die niet helemaal in het All Boys Netwerk zitten. Ik weet niet hoe bij de Partij van de Dier het nu is. Maar toen een artikel in de Volkskrant van een jaar of twee, drie tweede of zo had het ook over de revolving Door. De, de baantjes Carousel, toen noemden ze mm -hmm. het geloof ik. Ja, ja. Dat, dat ging dus daarover. En dan zag ik dus dat uh, de partij eigenlijk niet zoveel uit d 66 Dvd, uh, P van de A. Uh, GroenLinks, allemaal wel een beetje, uh, ze kennen elkaar allemaal vanuit, het, vanuit hetzelfde hoek, hetzelfde techniek, hetzelfde, hetzelfde uh, begrijpsel waar ze gewerkt hadden of daarna weer gingen werken en, en volgens mij binnen ja. SP, ja, is het niet nog steeds zo binnen SP dat je ook een deel van je salaris moet afdragen? Ja. Ja. Mag, mag nee? toch niet meer? Ja. Uh... ja, maar dan zouden toch een uh, wetgeving we maken om ook, ook dat weer uh, aan te passen, dat uh... is oh, niet, niet gelukt. gelukt. Okay. Nee. Heel goed. En... Dat... Zo hou je het wel idealistisch, je kunt zeggen ja. wat je wil, maar het is een behoorlijke drempel hoor. Mm -hmm. dan, dan, dan wordt zo'n paardje carousel in één keer toch wat minder interessant. Uh, of als het? Uh, ja, zeg je dat? Zo hou je het in ieder geval idealistisch. Want ja, ik ja, ja. kan een heleboel punten uh, van de SP, daar kan ik me echt wel in vinden. Want weet je, als je eenmaal in dat anarchistische zit, dan begrijp je het links, anarchistisch rechts, anarchistische, dan heb je er wel meer begrip voor. Dus je snapt waar de pijn vandaan komt. Je hebt allebei je het, de, dezelfde problemen, mm -hmm. alleen, uh, alleen, alleen de oplossingen zijn anders. Ja. Alleen, alleen de oplossingen zijn wellicht anders. Mm, misschien uh, moeten we ja. eens een keer wat, gewoon gratis uh, ja. wat uh, economieboeken naar ze sturen, weet je wel? <laughs> ik ja, helemaal <laughs> ja, Dat, niet dat aan, dan, nee. denk ik voor de Libatijse voor de, voor de, voor partijen wel goed zou zijn, hè, om even LP. Dat heb ik eerder voelijks ook al in de app gezegd. Uh, als, ze zichzelf, als ze zichzelf serieus als kandidaat willen zien presenteren, dan kunnen ze beter uh, zichzelf meer richten, juist op Links. En niet links, verhuizen als die uh, Left is en Socialist, etc. Luister is dat is een gigantische verwevenheid. Uh, uh, grote bedrijven, worden alleen maar groter, groter, groter, vanwege hun inmenging met de overheid. Ja. Ja. Maar erken dat probleem. Uh, en ja, leidt ze naar de oplossing en ze zegt dan gewoon dit, dit kunnen we oplossen door na het einde te maken aan die, uh, in ieder geval in eerste instantie wat meer gelijke bonnen gelijke kappen. Als je de, de, de wetgeving die er is, dan ook echt toegepast wordt op iedereen gelijk. Als dus je mm. als MPB betaalt een percentage, dan zul je ook als corporatie wat dan moet betalen. Dan krijg je dat nu natuurlijk niet zo snel door. Hè, want nou, oh, ze zijn zo belangrijk voor de economie, krijg kan je al die angst halen en zo, of toch de economie meer in als die grote bedrijven het land verlaten. Doen ze we nu ook, of... Unilever en Shell zijn afgetrokken. Ja, ze ja. ah, is, is, is bezig, ze is bezig. Maar los daarvan, hm. zo kun je wel serieus, maar toch gewoon puur het probleem te benoemen. En aan te geven, want, luister, uh, bij, dit is een probleem, wij herkennen dit. Zelf zijn we van mening, hè? Uh, dat de regelgeving ervoor gezorgd heeft dat deze bedrijven dusdanig groot zijn en dat er geen sprake is van concurrentie. Uh, nou, ik weet zeker dat je daar best wel een, een weg in kunt vinden uh, samen. Dus dat dus je zegt op, op de een of andere manier wat meer toenadering daar kan vinden. Ja. Ja. Ik heb ook heel veel energie gestoken in discussies op, op de, de SP-pagina. Maar dan uh, niet, ik ben geen lid van de LP meer, maar uh, gewoon als uh, Lucas Tijema, de kapitalist. En uh, heel vaak inderdaad hetzelfde probleem wordt gezien. Uh, alleen de oplossing is inderdaad totaal verschillend. Waarbij het ook echt terecht mo moeilijk is te overtuigen dat uh, overheidsinmenging in de meeste gevallen ook gewoon olie op het vuur is... Alleen het maakt daardoor wel. Het, het, uh, met LP'ers kun je daardoor ook het beste uh, debatteren. En ook van elkaar leren. Slash proberen de een naar het wat meer vrijheidslievende kant te krijgen. Ja, nou, uh, in mijn beleving is het soort van de twee, twee onderdelen van eenzelfde van machine, als het ware. Weet je? Er, er zijn natuurlijk ja. allerlei bedrijven die zich helemaal niet bezighouden met dat soort de inmengende lobby of zo. Maar er is toch een gedeelte van de bedrijven dat dat wel doet. En dit is gewoon, een, dit is gewoon echt een, nou ja, een soort van de hele donkere kant van die publiek-private samenwerking, zullen we maar zeggen, waarbij ja. mensen helemaal niet zo op zitten ja. te nou, wachten. Ik, ik wil ook ja. nog wat uh, een bepaalde kant er nog ingooien van, kijk, uh, soms moeten ze wel, hè, want als hun het niet doen, dan doet de concurrent het. Weet je wel, dus ze weten nou, hoe het ja, mechanisme ja. in elkaar zit. En uh, eigenlijk weten ze ook dat het uiteindelijk uh, de, de ondergang van alles wordt. Maar ja, ze, ze moeten wel, want ja, op de korte termijn uh, moeten ze wel die winst maken. Want als ze het niet doen, dan worden, worden, zijn hun het bedrijf die straks opgeslokt wordt of uh, ja, het naast heeft, weet je wel. Uh, nou ga ik eens even een raar puntje inbrengen voor, voor libertariërs, maar ik denk dat dat bij de overheid dus ook zo werkt. Dat daar mensen werken die dus ook het idee hebben dat ze wel wetgeving moeten maken, omdat dat van hun gevraagd wordt. En als zij het niet doen, dat iemand anders het wel doet. Ik denk dat dat echt zo gaat. Want de, eh, ja goed, ik zat laatst aan het debat te kijken... Waar, uh, waarin het voorstel wordt ge werd gedaan uh, dat de minister rechtstreeks... Uh, <coughs> ondermijnende organisaties... persoonlijk mocht verbieden. Uh, tot een, en daarna zou dan een rechtsproces plaatsvinden. Maar dat is een omgeke omgekeerde uh, wereld. Weet je wel? En dat werd dan, uh, werd dan voorgedragen... dat wetsvoorstel door mevrouw Kuiken. Ik weet niet meer waarvan ze is... van welke partij. Maar die stond er ook te praten. En ik dacht... Jij wil gewoon controle uitoefenen hoor. En, en dat komt dan bij een minister terecht. Die denkt: verdomd, hier moet ik iets mee, anders ben ik straks een positie kwijt. <laughs> dus er is een soort van duw- en trekwerk wat er dan plaatsvindt. Vanuit het bedrijfsleven dat, dat bepaalde wetgeving vraagt. En van onderaf dat er tegen aangeduwd wordt door mensen die ervan houden om, uh, om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen en ergens moet da daartussenin moet je dan een soort van oplossing vinden waarbij dat uh, allemaal niet zo'n invloed heeft op je eigen leven. Nou, dat is wel een ingewikkelde puzzel. Ja, mm -hmm. ja met soms een ook... nou, vaste gevolgen, maar goed, dat te zijn. Nee, het <tus> alsof ik, ik, dus je er ervaring mee hebt. <laughs> nou ja, uh, het wordt van kwaad tot erger in kleine stukjes. Dus mm -hmm. ja. het wordt steeds moeilijker om... om uh, Dingen ongedaan te maken. Want de mogelijkheid, die jouw invloed als mens, als, als natuurlijke persoon, uh, die wordt steeds kleiner. Omdat de overheid steeds groter wordt, maar ook steeds uh, grootschaliger. Een groter gebied wordt steeds, dan uh, kun je steeds min, minder goed ontkomen aan dat wat besloten wordt. En uh, het point of no return komt steeds meer dichterbij. En wat is de point of no return, wat jou betreft? Nou, daar waar je echt zonder, uh, of waar een wangedrag altijd een consequentie heeft, of in heel veel gevallen een consequentie heeft, daar komt echt de point of no return in zicht. Dus dat je echt het gevoel hebt dat je uh, gewoon eigenlijk niks meer fout kan doen zonder dat de overheid dat doorheeft. En dan tegen die tijd haken ook heel veel mensen af. Alleen, uh, ja, dan krijg je ook... Mogelijk heb je dan al zo'n systeem wat in China ook hebben, met dat social credit score. Wat ja, ja. dan echt permanent. Uh... Wat nog heel apart is: hè? Er, er is dus op Netflix is een serie. God, hoe heet het ook alweer? Uh, Black Mirror. En, dat, ja, uh, ja. en daar zit dus een aflevering in waarin exact ja. dat gebeurt. Als je nu wil kijken van hoe dat mis kan lopen. In de, ja. soort van in de fantasie natuurlijk, maar als je wil kijken hoe dat mis kan lopen, kijk die aflevering eens een keer waarin ook inderdaad die social credits worden uitgedeeld. En je kunt natuurlijk compleet aan de kant gezet worden om op het moment dat jij een afwijkende mening hebt binnen jouw gemeenschap, als het ware. Ja, ja zie, zie dan nog maar eens ergens aan diensten te komen, want ze kijken naar je social credits en nou, dan kan je het wel vergeten, weet je wel. Of verdwijnen. Maar nou, we hebben nog. Ja, maar je kunt nergens ik heb uh, nog een oh, reactie ja. uit de chat van Jürgen. Uh, hij reageert nog even op waar we het eerder over hadden, over die, uh, die, uh, dat gelobby van bedrijven. Uh, hij zegt dat uh, sommige dingen zijn, gaan gewoon ook auto automatisch, omdat we mensen nou helemaal contacten met elkaar hebben de, tussen die twee werelden. En de andere was, uh, hij noemde als voorbeeld ook nog uh, Hugo, die een broertje heeft in ja. de farmacie en... Uh, ja, die ook wat weet over vaccins. Dus dan, uh, ja, goed. dan kun je wel invullen mm. wat er dan gebeurt. hè. Of vroeger had je ook nog natuurlijk een broertje ja, ja, weet... van Balkenende... die in de pijpleidingen zat. En er moest een missie naar Afghanistan komen. komen drie Driemaraaie, wie daar de pijpleidingen aanlegt. Het broertje van JP. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja en het klinkt natuurlijk als uh, een erg als een conspiracy theory ja, is, en zo. Maar sommige dingen die Burburgs, kun je makkelijk traceren, weet je wel. Het is, uh, het is apart hoe dat soort dingen verloopt, ja. ja. Dat, is, dat is het minste wat je er in ieder geval van kunt zeggen. Wat opvallend is dat, het, uh, dat dat zo raar verloopt, ja. ja. Ik heb overigens wel een batterijprobleem. Uh, maar de batterij is uh, binnenkort leeg. Ah, Oké, okay, ja. Nou, en, we, we gaan we uh, in afsluiten. Dus, uh, er zit lighten, op die lighting kun je niet zenden, uh, kan ik niet tegelijkertijd opladen en luisteren. Oké, okay, ja. Yeah. Nee, maar uh, volgens mij hebben ze ongeveer alle punten wel behandeld ook. Ik hoop dat uh, de kijkersles luisteraar wat, uh, wat wijzer is geworden. En wat ideeën heeft opgedaan over hoe het met de privacy anders zou kunnen. Uh, dus ik wil jullie bedanken voor, uh, voor de medewerking. Ja, graag gedaan. En voor de input. En dan uh, zien we elkaar volgende week weer voor zover dat ja, ja, uh, gebeurt. Ik ben ja. wel een beetje zeker wat we ja. volgende week gaan doen uh, met die, um, over um, successie. Die, uh... Ja... Ja, ja, we hebben contact met iemand uit, uh, hoe was het ook alweer, de Cape van de Cape Independence-beweging. Ja, willen de afscheiden van de rest van Zuid-Afrika. Ja. ja, cool. En uh, er is best een aantal aanhangers daarvan, volgens mij op zijn Facebookpagina iets van. Hoeveel men, ja. mensen, 9000 ja. of zo, die, die daar best een fan van waren. Nou ja, er zijn in de wereld natuurlijk allerlei, allerlei initiatieven voor Free State Projects en successie en weet ik niet wat voor... Uh, rare mogelijkheden om jezelf aan de overheidsinmenging uh, te onttrekken. Dus daar gaan we volgende week een ja. uitzending aan wijden. Eh, goed, ja, dan wil ik iedereen uh, danken voor het uh, deelnemen en de luisteraars dank voor het luisteren. Uiteraard zoals je uh, net hoorde, zijn we volgende week weer met een heel uh, interessante topic. En uh, nou, ja, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg uh, vrije week toe. En uh, ja, Oda, de eindjingle. Moet ik nog even, <laughs> even kijken hoor, moet ik even een ziek idee pim okay.